En Ik wil gewoon als Karl uh, gezien worden. Gelukkig nieuwjaar allemaal. En welkom in de Belkast. Een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is nog steeds Rob Schap. Vandaag praat ik met Karl over autisme, over verlies en over een zware biedverslaving. Ik wil, ik wil er vanaf. Ik wilde wil die zo niet meer. Het, het, het geeft mij niks goed. Ik, ik zit al te balen als ik begin. Of daarheen ga, zet ik al, al te zeggen. Maar toch doe ik het deed ik het. Ja, ik zijn gijsteren, we willen gijsteren. Gijsteren op de kaart zetten. Nou oké, okay. we gaan het proberen om gijsteren op de kaart zetten. Ja, dat is een mooi pittoresi dorpje dus. En vlakbij Venraai. Ja, vlakbij Venraai, ja, vlak tussen Venraai en de Maas. En... Oké. Okay. Karl, dankjewel dat je naar mijn studio wilde komen. Helemaal vanuit, ik dacht eerst helemaal Zuid-Limburg, maar dat schijnt gelukkig niet zo te zijn. Het was nee, Noord-Limburg. Noord-Limburg. Gijsteren, moet ik zeggen Goed zo. Ja, kan dat ja. wel. <laughs> je oefenen. Ja, precies. En dat ligt vlak bij uh, Venraai. Juist, juist. juist ja. ja. Oké, okay, en daar kom je helemaal vandaan. En waarom kom je helemaal daar vandaan hier naartoe? Ja, uh, om een podcast op te nemen. <laughs> ik vond het wel interessant. Ik, uh, ik zag uh, iets voorbij komen bij, uh, bij Petra. En uh, ik dacht van ja. Uh, we gingen over autisme of andere psychiatrische psychi psychi psychi stoornissen. En ik had zoiets van ja. Uh, ik zit uh, met, ook met een lichte vorm van autisme. En, en ook uh, met een verslaving. Dus ik dacht van ja, ik ga kijken of, of het ook interessant is om, om een podcast over daarover al op te nemen. Ja, dat je jouw verhaal kan vertellen. Ja, nou, dat gaan we het proberen. Het gaat vast lukken. En hoor je mond? Beneden? Laffen? Ja, ik hoor hem. jij ja. <laughs> ja, het vanzelf op. Hopelijk maar. Um, autisme, laten we daar beginnen. Ja, uh, je hebt gezegd ik heb een, een lichte vorm van autisme. Wat betekent dat? Ja, voor mij uh, is het. Uh, mensen ook, ook wat, ik, wat ik gelezen heb, uh, dat, dat ik daar. Um, ja, minder last van heb of in ieder geval wat het, het, um... zijn de dingen waar je wel last van hebt? ja soms um, bepaalde uh, stukjes uh, qua um, logische uh, starheid uh, soms communicatie met mensen uh, een stukje um, gevoelens waar ik moeite mee heb uh, gehad, het uh, gaat nou steeds beter uh, nu ik in, ook in herstel ben ja, en, en, en gewoon bepaalde stukjes met uh, in actie komen of, of uh, overzicht houden, uh, als dat niet, niet is, uh, dat het onduidelijk wordt. Uh, dat ik een beetje ga, ga um, stukje, stukje beuren achtig uh, uh, dat ik te veel overprikkeld ben. Hm. Maar door, door bepaalde dingen nu anders te doen. Hè. Ik had eerst uh, middelen nodig, uh, drugs nodig om, om daar mee om te, te kunnen gaan. Een stukje zelfmedicatie heb ik nog steeds meer geleerd om, om balansen daarin in te vinden. Okay, wat, voor, wat voor drugs gebruikte je daarvoor? Uh, voornamelijk uh, cannabis. Ik heb vroeger wel uh, ook uh, alcohol uh, gehad. Het was allemaal leuk en spannend. Uh, ik was een, uh, ben ja, iets minder gelukkig. Een onzeker jongetje en... en ja, de alcohol maakte me toch wel iets, iets zekerder. Ja. En dan ja, als ik het meer op heb, was het dan iets makkelijker om, om contact te, te, te krijgen. Zou je dan zeggen dat je symptomen van autisme dan ook zijn, ook minder dan? Ja, maar ja, ik, ik wist het toen niet. Ik, ik heb ik nee. het pas uh, vijf jaar. Hmm. Dus uh, ik heb het uh, um, ja, een beetje als zelf, als ik nu, nu terugkijk, een beetje zelfmedicatie gedaan. Hè? Waarom heb ik bepaalde dingen overprikkeld als ik uh, uh, ging stappen? Moest ik lang in bed liggen om, om, om bij te komen, bijvoorbeeld? Of ik had de moeite om, om weer, weer op te starten. En dan ook later met, met gevoelens, uh, ja, wat gebeurt er? Ik kon er niet uh, de vinger op leggen. Ja, en, en als ik dan me boos voelde, of, of ja, later ging dat gewoon dat ik me daarin in moest uh, verdoven, of dempen, of, of vluchten. Uh, ja, op welke manier begon dat? Het, het cannabisgebruik begon eigenlijk rond mijn 27e pas. Oh. Ja, ik had, ik had er vroeger ook, ook toen ik jong was. alcohol vond ik genoeg en, en dat, het cannabis vond ik eigenlijk nooit iets. Uh, ik, ja, ik had goede normen waarde meegekregen van mijn ouders. Ik zat op school. Uh, ik had het uh, Atheneum uh, probeerde ik te doen. Ik heb het uiteindelijk al afgemaakt, maar ik heb er twee jaar lang over gedaan. <laughs> maar ik had daar toen helemaal geen behoefte aan. Ik vond dat eigenlijk niks. En dan toen een keer bij tijdens het uitgaan. Uh, heb ik een keer gedaan en, en vaker uh, een keer thuis gedaan. en Vond we leuk lachen en recreatief, uh, een, beetje, uh, een beetje high worden. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft het me wel een beetje bij de schrot gegrepen. En, en ja, is het uh, heel moeilijk geworden om, om er vanaf te komen. Dat is, je hoort het niet heel vaak? Wat je? Een, een verslaving aan cannabis? Nou, <laughs> ik Kijk, hoor ik ik word... het niet vaak, maar nee, er nee. Is, er is, ik denk dat het ook onderschat wordt. Ja, precies, want het is gewoon legaal. Er zijn coffeeshops. Ja, ze zouden met alcohol ook. Alcohol, hoeveel mensen alcohol-slaaf zijn, ik denk dat het wel, denk wel, denk wel een miljoen zijn, schat ik zo in. En, en met cannabis ook. Het wordt daar onderschat, het wordt gelegaliseerd. En, en ja, ze vinden het dan, dan makkelijker, om, omdat het dan uh, minder criminaliteit, criminaliteit uh, geeft. Maar geeft wel ju juist de jongeren zoiets van, uh, het mag, uh, dus dan doen we het maar. Zou je willen dat het verboden is eigenlijk dan? Als je, nee. je terugkijkt met jouw ervaring? Nee, ik, ik geef ook voorlichting op, op scholen over, over verslaving en over gebruik van, van alcohol en drugs. Ik, ik ben niet degene die daar, vind ik, eh, ik, ik waarschuw de jongeren voor eh, het alcoholgebruik of, of drugsgebruik. Wat het kan doen uiteindelijk. Maar ik ben niet degene, vind ik, om, om te zeggen: van je mag het niet doen. Nee, maar het kan zijn dat je denkt, het is gewoon niet goed, want ik ben er zelf ook verslaafd aan geraakt. Wordt er wordt misschien een beetje te licht over gedacht. Ja, maar door, door juist voorlichting te geven of, of, of erover te, te hebben en misschien ook, ook met zo'n podcast uh, mensen daar toch een stukje bewustwording te creëren van oké. Okay, uh, waarom ging het fout dan bij jou? Laten we daar eens, uh, wat, wat, wat, bedoel je, Als ik me fout? voorstel dat je s'avonds gewoon een keer een blootje rookt, dan denk ik, nou ja, het is niet zoveel, is ja, er mee. Maar Waar, maar het, waarom het, ging het fout bij jou? Um, ja, mede doordat door ik een relatie had En, en ik stopte in eerste instantie En, en ja, toen ging het minder in de relatie En ging ik uh, tijdens de relatie ook uh, Blouwen uh, Toen ben ik bij mijn ouders gaan wonen Toen de relatie uitging En ben ik gewoon elke avond uh, Was het afschakelen Zo'n soort gewenning, het, het wordt eigenlijk een gewenning. Mm -hmm. Dat je het dat je dan uh, van, van één keer, twee keer, drie keer, vier keer, het sluipt er gewoon langzaam in. En dat uh, is een sluipmoordenaar, zoals ik het ook zeggen. En als je dan um, denkt dat, dat ik dan met 27, 28 uh, begonnen ben ongeveer en pas bij 49 echt gestopt ben. Dus dan weet je wel hoe periode. lang dat duurt. en, ja. en Ik ken ook, ook wel jongeren die, die uh, in, in de korte periode ook, ook heel snel door uh, slaaf aan gaan geraken. En, en zich niet meer ontwikkelen, um, asociaal zijn, uh, onverschillig zijn, uh, intolerant en, en moeite hebben met, met hun, hun gezin of op school, uh, van school af gaan. wat dat deed het met jou ook? Mm, het nee, maakt... Ja, mij maakt het uh, dingen, voor mij was het uh, voornamelijk dat, dat, het, dat het voor mij ook stress... En, en gevoelens te, te, te dempen als ik boos was bijvoorbeeld. Dan was het makkelijker om, om te, te blowen en, en daar af te schakelen. S'avonds ook. Ik, ik deed, in het begin deed ik vooral s'avonds of in het weekend als ik niks te doen had. Daar deed ik toen het af, afschakelen voor mijn gevoel. Mm -hmm. hè? Gewoon even lekker thuis een, een, een jointje roken. Maar ja, dat werd er uiteindelijk steeds, steeds meer. Als ik dan op een dag tien jointjes rookte. Ja, dan denk, dan denk ik niet dat, dat dat normaal is. Kijk, één jointje, prima, denk ik. Maar voor mij was dat niet zo. Ik, ik ben... waar, dat, denk dat het aan jou ligt, dat je, dat je te verslavingsgevoelig bent? Of? Ja, ik had het net het woord, goed dat je dat uit haalde. Ik ben waarschijnlijk verslavingsgevoeliger geweest. Misschien al, al vanaf vroeger aan. Ik, ik, in, ik denk toen ik 13 jaar was, heb ik plaatjes verzameld. Daar was ik obsessief mee, mee bezig. Um, ik heb uh, een keertje, in uh, 18, 19, heb ik uh, gokken, uh, obsessief uh, gedaan. Uh, gelukkig ben ik daar wel, ben ik daar gelijk gestopt omdat ik zoiets had van ja, dit is niks. Ik moet af en toe het ondervinden, maar bij maar als je dus... dat, als je dat deed, vond je het wel heel fijn om te doen. Dan merkte je, uh, oké, okay, dit... er is een kans dat ik dit heel vaak ga doen. Zo. Ja, maar dat is een stukje dwangmatigheid, obsessiviteit. En, en die ja. is bij, bij uh, verslaving natuurlijk aanwezig, maar ook bij autisme. Ja. Die, die, die versterken elkaar erin. En dan bij dat, dat stukje starheid of dat obsessiviteit om, om het te doen. Om, om maar ergens een, een, een bepaalde um, prikkeling van te krijgen. Ik, ja, ik ben zelf ook bezig met... Uh, ik heb een, een eigen pagina uh, audition, uh, autisme en, en verslaving. Om, ja. om daar meer, um, ja, meer over te delen. Over de combinatie eventueel. Maar ook over wat, wat autisme doet. Of gevoelens of, of verslaving. En dat je dan ook ziet dat dingen bepaalde dingen kunnen versterken. En ook, ook juist, maar ook juist botsen tegen elkaar uh, autisme ben je normaal gesproken eerlijk uh, mm -hmm. maar uh, bij verslaving en bij verslavingen is zo'n sluw iets zeg maar uh, een stukje negativiteit die me daarin in kan in manipuleren, vroeger deed hij dat uh, veel beter uh, dan nu en ik ben daar ook anders Mee omgegaan met mijn gedachtes. Uh, met het, ja, het, het kan botsen en elkaar ook versterken. Ja, ja, ja. Als het uh, goed uh, op één lijn zou kunnen liggen. ja dan. Maar ja, dat ligt ook aan hoe ik daarmee omga. Uh, vroeger zat ik nog meer in mijn hoofd dan, dan nu. Nu zit ik nog wel regelmatig in mijn hoofd. Uh, maar toen zat ik nog meer in mijn hoofd. En ik dacht van, dat cannabis de oplossing was om, om me te verlichten. Ja, want werkte dat? Uh, toen wel, ja. Het, het heeft dus gewoon altijd heel goed gewerkt dan voor je. Is uh, tot, ja, tot, tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Ja, denk ik, toen ik in 2013 mijn baan verloor, um, ook, ook mede door gebruik, door stress uh, op mijn werk. Ik was hoofdadministratie daarin geworden. Mede door, door het gebruik denken dat ik me daarin af kon schakelen. en Dat ik daar een beetje de balans kon vinden. Het sociaal leven, uh, ik ben jeugdleider. Ik uh, uh, dacht dat ik de ideale balans had. Maar ja, dat, dat nam ik ook doordat ik jointjes om om daar... Die verkeerde balans te zoeken. Ik dacht dat het allemaal goed was. Uh, maar uiteindelijk toen ik die, mijn baan verloor... ja, toen kwam ik uh, mezelf nog meer tegen. En waarom ben je je baan verloren dan? Um, ja, ik, ik ben toen van een vaste baan... naar, een, uh, naar de contracten... Uh, naar een half jaar gegaan. Omdat daar een nieuwe functies zijn. Um, maar dat werd, werd niet toen niet verlengd... om ja, mede doordat dat... een... een, een, een een reden was voor mijn baas om iemand een half jaar aan te nemen en een systeem te implementeren. Dat was mooi om een andere manager even te ontlasten en dan kon ik daartussen. En ik heb het ook niet helemaal goed aangepakt. Ik kon niet goed schakelen. Ik wist al best wel veel als hoofdadministratie, maar hun waren qua bedrijf, qua technologie en qua werkwijze waren ze nog niet, niet, niet zo ver. En ik had moeite om dat over te brengen. Misschien ook mede en autisme. Ja, want je zei net al heel snel even tussendoor dat je dat een beetje bijt aan, uh, aan je verslaving. Of dat je dan je baan ook mede bent kwijtgeraakt daardoor. Ja, om, omdat maar, ik, waar, uh, waar, waar wijd je dat dan aan? Hoe komt dat dan? Om, omdat ik niet echt naar de, de oplossing heb gekeken. Mijn oplossing was uh, om sa s avonds s'avonds uh, cannabis te, te, te gebruiken. Maar niet echt uh, om, om oplossingen te zoeken en in gesprek te gaan. Uh, dingen, ik ging maar gewoon werken, werken, werken. Ik deed mijn best, dacht ik. En, en dat zou voldoende zijn. En ja, binnen um, het half jaar dat ik daar werkte, werd er opeens gezegd... Of ja, opeens werd gezegd van uh, het contract wordt niet verlengd. En toen ben ik uh, volle bak uh, in, in het zelf en het zelfmedelijden en teleurstellingen. Uh, ja, dat zijn waar gevoelens uh, die ik, waar ik moeilijk mee om kon gaan. Ja. En verdriet kon ik vroeger ook uh, moeilijk mee omgaan. Wat, wat was het probleem van jouw verslaving? Want dat, er is altijd als je verslaafd bent een probleem, anders is het ja, niet een verslaving. Uh, ja, voor mij was het uh, dingen dat, een stukje um, gevoelens dat uh, onderdrukken niet uh, goed om kunnen gaan met het leven zoals het uh, was. Uh, en uh, als er een bepaalde uh, stress gaf, uh, was het voor mij uh, makkelijker om, om uh, thuis te gaan zitten en, en uh, t, uh, te blouwen. Nou, ik bedoel uh, eigenlijk meer, wanneer, waar, het waarom werd, het, waarom werd het die verslaving problematisch? Kostte niet het je te veel geld? Of, uh, ook, wat, wat? ook, maar ook omdat het, het groeit zeg maar. Hè. In, in het begin is het recreatief en één keer per week of zo. Maar het, het wordt langzamerhand steeds meer. Dit nam je, je leven over? Ja, dan zeg je ook goed, ja, ja, en dan dat dat vond ik eigenlijk ja, jammer, maar ik ik, ik kon er ook niks aan doen. Ik was zo Heb je dat wel geprobeerd? Vaak, Vaak, ja, geprobeerd. ik ik ben in 2010 ben ik de eerste keer heb ik aan de aan de bel getrokken. Ik ik had al eerder wat problemen op het werk 2008, 9. Ik had moeilijk moeilijk om om um, naar het werk te gaan als ik helemaal op het werk was dan dan ging het wel, maar gewoon het uh, opstaan of ja, over, een stukje overprikkeling. En ja, een combinatie met, met autisme en, en met blowen had ik moeite om, om op te starten. Ja, en, en uiteindelijk uh, in 2010 uh, toch eens uh, hulp gaan zoeken. eens kijken, oké, okay, ik heb een probleem met, met cannabis, denk ik. Denk ik, zo zal, zal ik het doen in. Uh, ja, moet ik er iets aan doen? En toen zeiden ze tegen mij, ik heb een afhankelijkheid van, uh, van, van cannabis. En bij de GGZ? Ja. Ja, dus afhankelijkheid. Dus niet echt over dat, dat, dat het verslaafd was, maar gewoon afhankelijkheid van. Maar ja, hoe kon je daar anders mee omgaan? Toen kreeg ik in eerste instantie leefstijltraining, want ik werkte nog. En dat is beter om, om dat te doen. Maar ja, de... Wat zeggen ze dan tegen je? Wat zijn dan wat tips? Tips? Ja, ik krijg tools mee uh, qua gedachten. Uh, je krijgt meer te weten over, over uh, hoe het werkte, de, de, de verslaving of, of in ieder geval die afhankelijkheid. Hoe, hoe dat werkte? Uh, en, en tips krijg je mee, ja je gedachtes omzetten qua zucht, uh, moet je anders uh, gaan, gaan, gaan denken, maar ja ik ik ik was moet nog... je je, moet je een gaan doen. Ook ja, ja. Ik, ik, toen, toen deed ik dat veel in mijn eentje of wel, toen wel bij die groep. Hè. Daar vond ik het fijn, maar voor de rest, na die groep was, was er niks. En ik, ik schaam me ervoor om, om daarover te praten. Ja. Dat is dat ook een stukje, ik, ja. Dat ik, maakt ik, het niet, niet veel beter natuurlijk, want dan kom je thuis en dan denk je, nou dan draai ik er weer een netje. Juist, ja, ja. meestal kocht ik nog voorgedraaide, of, of ik had er uh, al nog een voorraadje liggen. En, en na de tweede avond had ik zoiets van, ja, uh, ik kwam thuis en, en ging, uh, ging weer gebruiken. Ja. En alcoholverslaving, zei je ook. Ja, was, was die minder belangrijk voor ja, je dan een. Uh... Ja, om, omdat ik toen, toen ik meer op cannabis ging, uh, ben ik wel alcohol blijven drinken. Uh, maar ik denk wel dat ik, uh, zeg maar, in mijn twintig jaren nog tevoren best zoveel gedronken heb dat ik een meer sociale dronk. Uh, uh, drinker was. Maar dat ik ook voornamelijk uh, bezig was met. Uh, Um, in contact zijn, op, op die manier. Omdat ik dan wel verbinding kon krijgen. Maar dat was voor mij achteraf uh, de verkeerde manier. Dus je dronk ook niet thuis dan? Nee, avonds? bijna nee, niet. Je. Nee, ik was uh, af en toe met feestje, maar als ik daar een, een krat bier uh, had staan, dat bleef lang, lang staan, zeg maar. Of ging over tijd, omdat ik thuis weinig dronk. Als je, als je nou moet bekijken naar die, die twee verschillende soorten verslaving, dus je hebt een alcoholverslaving en een cannabisverslaving, welke is dan erger? Ja, voor mij de cannabis. Ja, ja alcohol had, had ik uh, voor mijn gevoel uh, later ook, ook steeds minder last van. Uh, ik had het niet nodig af en toe een keer bij een feestje of bij het bejachten. Maar toen ik dan de uh, um, eerste keer in 2015 echt in een knie kwam... Uh, met, de, met een, on, on, een detox en ontgift en, en een behandeling... Ja, toen zeiden ze van dat ik ook niet mocht, uh, mocht drinken. En hm. Terwijl ook alcoholslaafden waren. En, en de, ik begreep toen, toen niet uh, dat, dat dat allemaal uh, zo bij elkaar uh, het Hetzelfde soort, uh, op dezelfde manier werkt eigenlijk. Ja, ja. ja en, en, maar omdat ik maar af en toe wel eens een, een, een drankje deed of bij een feestje. Uh, niet meer zoals vroeger. Uh, ja, dacht ik van ik heb geen probleem. ik heb het nog... ...lang volgehouden en ...en de laatste kliniek eigenlijk... ...in 2017... ...daar heb ik er ook nog zoiets van... ...een, een achterdeurtje open van... Misschien kan ik nog wel alcohol drinken. Maar ik ben eerlijk gestopt met alcohol en ik ben ook teruggevallen in, in, in cannabis. Maar leren ze dat dan ook, dat, dat het gevaar in jou zit en dat alcohol dus ook gevaarlijk is voor je? Ook al drink je niet heel veel, dat gevaar voor die verslaving blijft ja. er altijd. Ja, dat, dat zeiden ze, maar ik was er eigenwijs. Ja, ja, dat zijn nog steeds eigenlijk wel. Maar, <laughs> <laughs> maar niet zoveel niet zo meer. Ik, ik, neem meer uh, um, ja, ik, ik sta meer open voor suggesties en, en uh, adviezen die ik krijg uh, van, van andere mensen, van fellows. Uh, ja, die... Dan noem je jezelf dan ook nu een alcoholist? Want dat is dan ook als nee, je ooit ge alcoholist geweest bent, ben je dat rest van je leven? Hè? Nee, ik, ik noem me geen alcoholist. Omdat dat, dat stukje, vind ik, uh, is, is, is, hoort niet bij, bij mij. Maar ik, ik zeg het gewoon algemeen. Ik, ik ben verslaafd. Ja. In, en ik ben een verslaafde in haar stel. Ook daarover ben je dat dan nog steeds? Of ja. uh, Zo voelt dat wel? Uh, ja, ik, uh, als ik naar een meeting ga van een zelfhulpgroep. Uh, zeg ik altijd, stel ik me voor. Uh, ik ben karl, ik ben verslaafd. En voelt dat niet gek ook al? Want je bent nu al hoe lang clean? Drie jaar en vijf maanden. Dat is lang. Gefeliciteerd trouwens. Dat is een knappe prestatie. Ja, maar ik weet, dat zei ik gisteravond ook, ik blijf al mijn hele leven blijven verslaafd. Ik andere mensen zien dat ze anders. Ja, ik zou zeggen, als je dan niet meer verslaafd maar goed, dat is simpel gedacht. Als je niet meer verslaafd bent, ben je niet meer verslaafd, dus ben je geen verslaafde meer. Ja, maar die ziekte, dat is een ongeneeslijke ziekte, die blijft in je hoofd, blijft die in de achtergrond. En als die uh, momenten kan krijgen om, om jou daar in, in, te, in te intimideren of, of manipuleren en, en je gaat het gebruiken. Ik heb het bij mijn laatste terugval, 3,5 jaar ongeveer, ja, dus 3,5 jaar terug, heb ik dat gezien dat ik daar uit de uh, behandeling kwam. In het buitenland ben ik toen in een knie geweest. Hm. Veel geleerd heb ik uh, deze bandjes ook, ook uh, mogen verdienen en, en hard aan mezelf uh, mogen werken. Uh, ja, en dan kom ik thuis, ja, wat je net ook al zei bij dat andere, ja, dan kom je thuis aan. En dan ja, een stukje dan moet hulp je het zelf gaan doen. Ja, een stukje uh, hulp vragen. En toch weer op mijn eigen manier wat dingetje doen. En te veel in mijn hoofd zetten. En ik dacht, mijn, mijn middel maar één keer te gebruiken. dacht van, oh, dat, dat, dat gaat wel, dat is goed. Maar, voor mij werkt dat in ieder geval niet. En dan, dan, dan merk ik... In geval... Maar Hoe gaat dat dan, voor mij, even voor mijn begrip, dan, dan ben je dus als, heel lang clean geweest en dan ga je, begin je weer met eentje. Dan denk je, nou, je kan geen kwaad. Ja, ja, dat, moet dat, dat is, dat is uh, soms ook, ook een hele verraderlijke. Uh, als je gaat denken van, ik kan er eentje en, en ik pak er eentje, uh, wat ik de laatste keer drieënhalf jaar terug gedaan heb. Ja, dan, dan wil ik gewoon meer weer. en Dan wil ik gewoon... Die tweede, derde, vierde. Uh, de eentje is niet genoeg en duizend zijn te veel. Zo zeggen we ook uh, in, in onze, um, bij de onze zelfhulpgroepen. Als je de je eerste oppakt. Uh, als je de eerste niet oppakt, is, is het. Niet, niet erg, maar de eerste oppakken. Voor mij geldt het dan, uh, en ik weet dat bij cannabis, alcohol. zal het misschien niet doen, maar ik heb een commitment aangegaan hè, voor alle drugs ja. uh, om, om, om te stoppen. En, en ik weet niet wat alcohol bij mij nu gaat doen. Het kan goed zijn dat het hetzelfde uh, effect heeft als, als cannabis nu, omdat ik toen van alcohol meer richting cannabis ben gegaan. En cannabis mijn middel is, zeg maar, om, om het ja. zo maar te zeggen. En als ik, dat, als ik dat daar terug zou gaan. En ik weet in ieder geval voor mij dat het dan uh, uh, ja, niet einde oefening is. Maar. Weer opnieuw begint. Dat dat ik opnieuw begin. Maar ja, het, ho het hoeft niet. Uh, het ligt eraan of, of je dan uh, het weer op kan pakken. Want ik zie regelmatig bij ons bij zelf hulproepen dat mensen al langer clean zijn of, of, of, een, of een tijdje clean zijn. En dan uh, toch een paar keer terugvallen um, en, en dan uiteindelijk het wel op kunnen pakken. Maar ik heb ook genoeg mensen uh, die dan in de slaving blijven en helemaal nog verder afzakken. En, en tot bijvoorbeeld de dood volgt. Hoe, hoe, hoe ben jij gestopt? Want dat, dat moet ongelooflijk moeilijk zijn geweest als ik je zo hoor. Ja, ik had een voor mijn gevoel automatisch knopje waar ik, uh, waar ik niet wist waar die zat aan. Mede door de dood van mijn moeder, um, eind 2016, dat is ja, bijna vier jaar geleden nu, uh, heb ik uh, de kracht en energie, energie gevonden om uh, ja, echt uh, iets, iets gaan, eraan te gaan doen. In ieder geval uh, een belofte aan mijn moeder gemaakt, maar ook aan mezelf, om aan mezelf te gaan werken. Um, Toen ik, je moeder nog leefde, heb je die belofte gedaan? Ja. Nee, ik heb, ik heb eigenlijk bij de crematiedienst uh, heb ik het in, in een gedicht gezegd tegen mijn moeder. Wat knap? Ja, ja, het was wel uh, emotioneel en dan voel ik het ook weer. En, en dat ten overstaande dingen... van een hele zaal? Ja. Die, en, die maar, dat en allemaal niet wisten? Ja, sommigen wisten wel wat. En, en, maar ik ben toen ook, ook veel opener geworden. Ik heb, ik heb het gewoon uh, gezegd uh, dat ik uh, een probleem had met, uh, met cannabis. In, in mijn dorp heb ik het gezegd. En, en, Sommigen weet het, vonden het knapper dat ik er iets aan, aan ging doen. En sommigen zullen andere oordeel hebben. Maar dat uh, boeit me niet. Nee, nee uh, daar moet ik je niet te veel van aantrekken. Nee, dat soort ja, dan als ik daar mee bezig gaan houden... dan ben nee, ja, ja. ik me met mezelf bezighouden. En, en, dan heb ik een, een kliniek gevonden. en, en die, ja, Ik wil liefst ook naar richting Zuid-Afrika. Gewoon helemaal eruit. En, en, en toen ik kreeg ik het advies bij een, een gesprek uh, om naar Portugal te gaan. Daar hadden ze wat kleinere uh, kliniekjes uh, van 10, 12 mensen... Nederlanders en dan, ja, dan ben ik um, in, in maart, begin maart uh, ben ik in 2017 uh, eerst een, een paar dagen in, in een kliniek in Nederland uh, geweest. En vanavond ben ik uh, naar een vliegveld gegaan en uh, naar de kliniek uh, gegaan. En ook drie maanden training bezig geweest. Uh, en, en soms was het uh, in het weekend wel, wel wat relaxen. Uh, maar het was ook uh, keihard werken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, gewoon om, om meer inzicht in je, in, je, in, je, in je eigen te krijgen. Voornamelijk gewoon een stukje uh, meer, meer over de slaving te weten. Hoe, hoe die werkt. En, maar ook over gevoelens. Uh, ook een stukje voor jezelf. En, en dan ben je met anderen. En andere mensen kunnen je spiegelen. En dan krijg je um, sessies uh, waar je in, in, met mensen uh, wat kunnen zeggen. Goede feedback geven. en, en en soms wat minder feedback... Ja, ...dan krijg je weerstand... ...en ja, waarom is dat? Uh, uh, ja, en daar kun je dan, dan van leren... ...en te leren, oké okay, mensen zien mij zo... ...of die denken dat zo te doen... ...en daar kan ik mee, mee leren omgaan... ...en een stukje um, boosheid... ...waar ik moeite had om, om dat te, te, te ventileren... Ja, ...afgelopen weken toevallig weer... ...en daarin mogen oefenen... ...een tijdje weinig uh, mee, mee te maken gehad... Uh, en de laatste paar weken wel wat de situaties meegemaakt, waar ik, waar ik dan kon oefenen. Hoe ventileer ik me en hoe ga ik met het gevoel om? Normaal was boosheid de reden voor mij om, om te, ja. naar de coffeeshop te gaan en te gebruiken. En dat deed ik nou niet. Dus. Ja. Complimenten. Ja, dus, uh, meer tools dan, dat betreft. Ja. De, re de reden waarom je dus eigenlijk uiteindelijk bent gestopt... is dus eigenlijk een belofte die je hebt gedaan postuum aan je moeder. Heb je dit met je moeder ook eerder besproken voordat nee. ze... Mijn moeder was al, die wou daar helemaal niks meer van doen hebben. Wat wist was er al, wel van? Die wist wel dat ik een probleem had. In 2015 had ik al een keer een kniepje bezocht. Maar uh, mijn moeder was al, uh, ja, was al wat ziek van, ja, van CPD. Mijn, moeder, mijn vader was net voordat ik in een kliniek ging uh, geopereerd aan, aan kanker. Ik kon er wel voor mijn moeder zijn. Maar af en toe was ik uh, ook gewoon thuis aan, aan het gebruiken om... om met de verdriet teleurstelling ook om, om te gaan. Het, ik had allerlei redenen verzonnen om maar uh, toe Smoojjes. te gebruiken. Ja, smoesjes. Ja, absoluut. Liegen. Liegen ook. Ik, ik ben uiteindelijk uh, heb ik wel eens een tientje gevraagd aan mijn ouders om, om boodschappen te kunnen doen omdat ik geen geld had. Ik zat al, uh, vanaf 2016 uh, zit ik in, in de bewindvoering. Sinds anderhalf jaar zit ik nu wel in, in de schuldsnering. om dat stukje ook uh, aan te pakken. Uh, ja, ik heb gewoon te veel schulden gemaakt. Uh, uh, en, en mijn slaving uh, gevoed. En, en uh, ten kosten van, van andere uh, kosten die ik uh, me huur. Daar had ik geluk mee. Dat heb ik nog allemaal kunnen regelen uh, met, uh, met de energie. Uh, uh, met VGZ. Uh, ja, dan boekte ik maar terug en dan had ik weer 100 euro over. Ja. En dan kon ik weer uh, uh, wat gebruiken. En dat stapelt en dat stapelt en dat stapelt, dat die probleem. Ja. En het, uh, dat, dat, dat, dat bloot ik ook weg. Ja. Dat, die stress dat, dat ik had, uh, dingen aan af en toe kon ik in actie komen. Om, als het te, te ver ging uh, met, met energie afsluiten. Dan kon ik nog net die, een, een, een andere energieleverancier uh, vinden. En dan kon het net <laughs> allemaal nog geregeld worden. En dan had ik wel een schuld uh, bij die andere nieuwe, uh, of bij die oude leverancier. En bij die oude bij die nieuwe maakte ook weer uh, schulden. Ging weer opbouwen. ja dus ja, het was een Wat een beetje... heftig leven is dat dan? Ja, veel stress en, en, uh, ja, en ook, ook dat stukje met, met de, uh, geld vragen. Uh, maar ook later deed ik dat, zeg maar omdat ik meer nodig had, uh, um, pakte ik het wel eens. Jatte dus. Hm. Dat, ik wist de waar de portemonnee lag, dan haal ik dan een tientje uit, dan viel dat minder op. Dan, uh, of, of een keer een paar euro, uh, voor vier euro heb je dan voorgedraaid. Ik was alleen maar in getallen van vier aan het denken. Als ik een tientje had en als ik dan twee euro bij had, had ik drie. Hm. Of ik had de uh, achter, uh, zeg maar, twee, twee jointjes. Dan had ik twee euro voor eventueel brood kopen. Of ik hield die twee euro van nog een tientje erbij en had ik weer... Zo, nee. zo ging mijn kop... Uh, uh, ik was alleen maar bezig met... met, met of gebruiken of, of bezig om... om... Om het te, te kunnen, om het te kunnen krijgen, of of mij mensen geld lenen of een klusje doen waar ik geld voor kreeg en en. en, en je die... vader, was die uh, leeft hij nog? Ja. ja heb gelukkig. je met je vader wel? De, de, dit heb je besproken in elkaar met je vader. Heb je niet? Mm, nee, dat is het, het was ook een stukje. Um, ja, dat, dat het, het, het probleem was eigenlijk ook mede ontstaan door dat. dat met mijn moeder kon ik wel regel, regelmatig praten. Maar de laatste jaar, jaar, twee jaar in, in haar leven... Is dat, ze, er ook, ze was alleen maar bezig met, met haar eigen stukje. En dat begreep ik in het begin even niet. Maar later begreep ik dat wel. Maar mijn vader is nooit echt een prater geweest. Dus die begreep dat ook, ook niet echt. Maar weet hij het wel? Weet hij wel dat je last hebt van verslavingen? Ja, ja, ja. Die, ja die heeft de, de dingen ook, ook. Toen ik in, in Portugal zat, heb ik regelmatig Skype-gesprekken met hem gehad. Toen heb ik ook de eerste keer gezegd... Uh, na lange tijd... Ik, of ik weet niet hoe, wanneer ik dat... ik kon me niet herinneren... dat ik tegen hem gezegd... Van, dat ik van hem hou. Oh. En dan zegt hij ja, ja. En als ik hem oh, hou... Zegt hij van... niet, ik ook van jou. Ja, nee, zegt hij niet. Is hij wel trots op je, denk je? Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja. Ik vraag dat we zo wel eens en dan oh, ja, dat zegt hij dan. En nee, ik weet ook dat ik tegen andere mensen... Uh, heb ik het wel eens van, van gehoord. Maar zo tegen mij... dat, ja, dat, dat, zit, zit, dat zit niet zit er in, in, in, in. Nee. Dat gaat ook niet gebeuren nog. Ik hoor het, hij is nu in, in een uh, sta, stadium van, uh, dat hij nou vasculaire dementie heeft. Hij heeft anderhalf jaar terug, mm. denk ik in maart uh, heeft hij vorig jaar heeft hij een, een hersenvacht gehad. Daar was hij gelukkig bij. Uh, en dan ja, konden we hem in uh, het ziekenhuis uh, krijgen. En heeft hij wel nawege gehad. En, en ook een stukje dat, dat zijn hersen dan daardoor uh, langzaam uh, minder achteruit gaan. En, een paar maanden terug uh, hebben ze in het ziekenhuis gezegd. En na naar onderzoeken dat, dat hij dan uh, dementie heeft. Hmm. Hij, ja, in dus de toekomst ook niet meer praten dan. Nee, ik probeer het wel. Maar ja, uh, ik, ik heb nou ook een zoiets van ja, moet ik daar nog, uh, nog mee, mee, mee bezig houden? Ik kan er voor hem zijn. Uh, gisteren ja. was het drukke dag dat ik dat ik uh, met hem. Uh, uh, met, met, de, met een PGB meegeholpen met de aanvraag dat ik dan de gebaar, gewaarborgde hulp ben dat ik zaken van hem regel financiële dingetjes uh, we hebben een rondleiding gehad uh, uh, bij het zorgcomplex, uh, we hebben een indicatie dat hij uh, in de WLZ zit en, en uiteindelijk dus naar zorgcomplexen zorgcomplex gaat, dat hij dat zelf uh, wil en toen was er even zoiets van ik uh, vond het moeilijk, want ik gaat ook naar een zorgboerderij waar hij heel, heel graag is ja, dan moet hij dan dat afscheid nemen, omdat hij in een zorgcomplex zit en dan een beetje achter de geraniums uh, moet gaan zitten. Zo, dat idee had hij een beetje. Maar nu uh, was hij gelukkig uh, na, na het bezoek uh, wat positiever uh, een, een, een appartement gezien. Ja, dus uh, dat zijn dingen die, dat ik ook met hem mee kan naar het ziekenhuis, boodschappen doen. Ja. Ja, dan, dan dat dus, scheelt, Dat zijn. Zijn, dus lijkt me een fijne vooruitgang voor jou ook. Ja, ja, dat je er wel absoluut. voor, je, voor hem kan zijn. Ja, ja, we hebben best wel uh, veel, uh, veel ruzie gehad, uh, veel woorden gehad, uh, ook in mijn puberteit. En dat hij dat op zijn manier mij wou behoeden, maar uh, ja, ik, het kwam mij niet aan en we hadden eigenlijk een discussie. Ja. En dan, uiteindelijk uh, dat, ja, ben ik op mijn eigen gewone, um, Ja, mede do door dat. Uh, maar ik hoefde niet, van mijn moeder hoefde ik niet, niet uit huis, maar. Toen kreeg ik een woning of een appartementje aangeboden en ben ik met mijn 24, 25 uur uit huis uitgegaan. Nu, nu is mijn vader er wel. Uh, maar gewoon, wat, wat qua materiële dingetjes of, of zo. En, en hij kookt af en toe voor mij. Uh, of we ja, eten dan samen. Uh, maar uh, verder is een stukje echt praten over diepe. Diepe gevoelens of op diepgang. Nee, uh... hoe, hoe heb je dat ervaren toen je bent, uh, bent afgekikt? Want ik kan me voorstellen als je zo lang. Want dat is, hey, we hebben het over meer dan 25 jaar, denk ik, dat je dat gebruikt hebt dan. Ik heb in meer dan 20 jaar heb ik uh, cannabis gebruikt. Ja, en, en, en alcohol is... nog, nog, eigenlijk nog veel meer. En dan in die, in die periode heb je dat ook gedaan om natuurlijk emoties, hè, wat je zijn, een beetje zelfmedicatie, emoties ja. onder controle te houden. Uh, er zijn hele vervelende dingen gebeurd, zoals je net vertelde. Wat gebeurt er dan als je gaat afkikken op zo'n moment? Komen al die emoties dan weer terug? Komen al die gevoelens komen die je zich maar achterhaan? Uh, nee, dat niet. Ja, ook wel een beetje, maar um, je, het, het, het, uh, je bent die gevoelens niet meer het wegdrukken. Hè? Je kunt nu, nu ervaren um, wat, wat de gevoelens zijn. Als, um, Is dat uh, niet heel overweldigend dan, als je dat nooit kan, hebt gevoeld? Het, het, het, ik heb het wel, wel, wel gevoeld, maar ik kon daar nooit of de vinger op, op uh, zetten. Of, of, ik ging het echt dempen. Ik voel het wel. Ik heb ook, toen mijn moeder doodging, ik, heb het, ik was erbij, bij de dood, toen uh, mijn moeder stierf. Samen met mijn broer en mijn, mijn uh, vader. En dat heb ik ook uh, gewoon uh, ge gejankt. Maar na, na een paar uur, uh, toen we daar waren, ben ik naar huis gegaan. En dan had ik nog een dondje liggen. En dan ben ik ook uh, gaan, gaan uh, verdoven. En, en ja, uiteindelijk um, leer je, zeg maar, door, door in herstel te gaan... Um, dat gevoelens mogen zijn. Ja, dat, dat uh, Blij is, is, is een best een makkelijk gevoel. Ja, um, maar euforie is weer, het kan ook weer juist zorgen dat je juist de hoogmoed krijgt... ...en denkt van oké, okay, het mag wel weer of mag je mag jezelf belonen. Angst, ja, dus, ja die, die, die heb ik ook altijd gehad. En hoe ga je daarmee om? Uh, hè? Moet je daar overheen stappen? Heb je vertrouwen? Uh, en ga je in je hoofd denken en denk je van... Oh, ...ik rook maar een, een, een jointje om, om daar makkelijk over te denken. Maar ja, het, het, het echte uitvoeren deed ik even goed niet... En, en verdriet ook, dat heb ik ook altijd uh, best wel veel weggestopt. Uh, en ook uh, met, met, met mijn moeder ook, uh, dat ik gewoon uh, het al, al aan zou komen, hè. Het laatste jaar is mijn moeder uh, was al in maart, zeg maar, was al opgenomen in een hospice. Ja, dan, dan, dat, is, dat is eigenlijk uh, het einde verhaal. Uh, normaal gesproken, als je in een hospice gaat uh, mm -hmm. zij is er levend uitgekomen. Oh. Hm. Ja, en snap je, en, en dan, dan. Maar ja, je weet dat ze uiteindelijk doodgaat. Uh, dat, dat, dat wist ik. En, ja, en ik, ik, ik denk zat... dat je in je hoofd ook een beetje toe hebt gewerkt naar dat moment dat je dan dacht, ik ga dat, vanaf dat moment ga ik stoppen. Ja. Maar ik had, al, ik had al vaker die momenten gehad. Hè, dat ik, ik ging bijvoorbeeld in 2012 uh, naar mijn neef in Amerika. Uh, en uh, die, die, die ging 12 mei heen. Dus ik was 1 mei zoiets van, ik ga stoppen. Maar wat doe ik van tevoren tot 1 mei? Ga ik flink zitten compenseren en flink zitten gebruiken. Uh, en daar wordt dan het afscheid te, makkelijker van. Nee, om, om afscheid te nemen, ik kon het wel. Maar uh, ja, dat stukje, hè, dat, dat zie je dan. Dat je dan gaat compenseren en... Uh, het afscheid nemen uh, flink meer gaat doen en ja, uiteindelijk ben ik na tweeënhalf maand, drie maanden zoiets, ben ik toch weer, weer begonnen en dan begin je gewoon weer, van begin af aan volle, volle bakken uh, uh, weer en dan, dan er, kunnen er dingen gebeuren qua boosheid of zo dat je getriggerd wordt of bepaalde ja er iets, kan iets gebeuren waardoor je getriggerd wordt en dan denk je van oh, de oplossing is, is, uh, is een, een jointje roken ja, je weet dat het zo simpel is ja, maar en zo dat, dichtbij, dat, zo makkelijk. Ja, ik, ik kan het gaan halen. Maar nou, nou weet ik gewoon dat dat niet de oplossing is. Ja. Ja, dat, dat is ook, ook, ook toen. Maar daar toen, heb je hoop voor moeten doen. Ja, ik doe dat nog steeds, hè? Ik moet dat nog steeds doen. Oh, ja, nee, dat begrijp ik. Maar ja, ik dat, noem je mag. jezelf ik, nog steeds verslaafd. Omdat het dus een strijd is die je moet blijven voeren. Ja, maar ik noem het, ik, ik het minder een strijd. Ik, ik, ik wil ook, ook mild naar mezelf zijn. Hmm. Uh, dat is voornamelijk een stukje. Um, ja, onderhoud, wat ik, wat ik pleeg hè? Dat ik, Goed dat voor ik... jezelf zorgen Ja, ja. en, en kijk, dat hoort het geestelijke stukje ook hè? We hebben zelf uh, hulpgroepen waar je een, een bepaald programma hebt, de twaalf stappen en waardoor je dus ook aan jezelf uh, kunt werken, wat, wat inzicht in, in jezelf kunt doen, uh, met een hogere macht uh, bezig ja. zijn, dat je in ieder geval mm, voor mij, ik heb al ben ik thuis alleen ik heb steeds minder het gevoel dan dat ik alleen ben omdat ik ook fellows uh, genoeg ken. Uh, ja, dadelijk hierna ga ik ook toevallig uh, nog naar fellows op bezoek. Die kan in, in, de, he, in, in de hele wereld uh, zijn. Dus ik, ik ben in Lissabon, ben ik naar zo'n zelfhulpgroep uh, geweest. Daar heb ik mensen leren kennen die ik nog steeds ken. Via Facebook dan wel, maar... Het is een hele community echt. Je ja, een sterk... en, ja, en ik ben uh, vorig jaar in juli uh, ben ik in Zwitserland geweest. Dat was een, een Europese conventie. Er uh, kwamen mensen vanuit Amerika, maar vanuit uh, heel Europa. Iets van... 1500 mensen kwamen daar en dan, ja, dan heb ik uh, verhalen gedaan met elkaar kletsen. Uh, zelf kunnen delen voor 150 mensen. ja Ik wil het ja. vaker doen om een stukje angst te doen, maar ook een stukje um, ja, te ervaren. En, en hoe vaker ik bepaalde dingen doe, hoe mak makkelijker uh, ik kan praten voor mensen. En, en ook dat mijn verhaal uh, te blijven vertellen, uh, dat stukje autisme en verslaving. Uh, ik heb nog steeds een autisme coach, dus ik ben nog steeds bezig om dat autisme goed uh, ook uit elkaar te halen en, en nog meer van te weten om, om daar nog op een betere manier om mee om te gaan. Ja, dat het me nog minder beperkt, zeg maar. En, maar ik doe nou al, al voornamelijk dat ik mijn balansen probeer te zoeken. En dat stukje overprikkeling, als ik daar zorg dat ik meer in het groene gele blijf, zeg maar, vooral het groene, dat is het beste. <laughs> ja, ja. Dingen en niet naar het gele of oranje of rode ga, uh, ja, dan heb ik gewoon een, een, dan strijd ik voor een beter leven. Ja. Op het moment dat je dat uitsprak op die crematie, is er natuurlijk er een avond waarin je weer alleen thuis zit. En dan moet je heel sterk zijn om dan niet te denken, wat een roldag, ik neem even een blauwtje. Dat heb ik al gedaan. Dat heb je wel gedaan? <laughs> ja, ik ben pas gestopt. Uh, de dag erna? Twee, tweede, nee, twee dagen voordat ik naar de knie ging padden, oh, oh, okay, okay. Maar je had het wel besloten al, je hebt de afspraak wel al gemaakt. Of ja, was dat een winst ding, die had... uitsprak tijdens die... Uh, ja, dat ik dingen van uitsprak, dat ik voor mezelf de moed had om, om in ieder geval, ik had al met mijn thuisbeleid, had ik, had ik al besproken, um, want ik zat nog tegen het stukje, ja, ik zei dat ik mijn hond heb laten moeten inslapen. Ik had mijn hond, um, ja, die, die moet ook drie maanden weg. Uh, oh, wat, ja, doe je, ja. wat doe je daarmee? Uh, eerst dacht ik een maandje weg, twee maanden, maar dat bleek drie maanden te zijn. Toen heeft mijn thuisbeleid aangeboden om mijn hond op te nemen. Toen was voor mij, uh, maar ik, was... ik wil even terug naar het moment. Want ik, ik denk, als mensen dit horen, die kampen met een soortzelfde probleem, is het goed om eventjes te zeggen hoe die stappen zijn voordat je echt de daadwerkelijk in zo'n hulp terecht komt? Want je neemt eerst een besluit en je denkt: Dit is het geweest, ik wil niet meer. Ja. is ik, ik kap, ga meer kappen. Ja, dat lukt dan nog niet dezelfde dag bij jou in jouw geval. Maar je hebt toen nou, wel bij, al... bij meerdere mensen ook. Nee, ja, het, <laughs> nee dat het, bedoel het, ik helemaal ja, niet persoonlijk ja, op jou. Nee, nee, aanvolgen. nee, nee, dat is, nee in nee, het algemeen sorry. natuurlijk heel lastig. Die gaan niet voor niks hulp zoeken. Ja, maar dan komt ergens. Hoe heb je dat? Heb je de telefoon gepakt? Heb eerst gebeld met, met een huisarts of ben je meteen naar de GGZ? Hoe heb je, wat zijn de stappen ik, die je dan zet? Ik, ik, ik ben op internet gaan, gaan zoeken. Kijk, sommigen die, die... Ik wist helemaal niks van, van meeting of zelfhulp Waar Ik had er helemaal niks van gehoord. Dus ik was gewoon op internet gaan kijken. Kijk, ik had een GGZ-instelling bij mij in de buurt. Ja, die, was, die had een beetje de monopolie en... en Daarvoor heb ik een behandeling gehad en ik had zoiets van, ja, dat, dat hoeft voor mij niet meer. Ik, ik wil iets anders. En dan ben ik op internet gaan zoeken. Ik, wou, ik had Zuid-Afrika wel eens ge, ge, gelezen en een beetje zoeken naar, naar um, instanties of, of instellingen die ook kort in de buurt waren, want ik had geen vervoer. Ja, dus ik moest met een trein kort en, en het was daar een, een een instelling die een een, Venlo een kantoor had, ja, daar heb ik uh, toen een nummer opgeschreven en na de dood van mijn moeder heb ik daarheen gebeld en heb ik een afspraak en een intake uh, kunnen regelen. duurt nog een maand, hmm. ja, dan krijg je dan een inteke. moet je over iets. hoe lastig stellen. is dat dat het dan nog een maand duurt? terwijl je ja, eigenlijk heel graag geholpen wil worden. ik snap ja, dat het zo is, maar het, die die wachtlijsten zijn er eenmaal. Maar ja, dan blijft het uh, tenminste in mijn geval. Uh, ik, ik ben uh, gewoon uh, gaan uh, doorgaan gebruiken om toch. Dat stukje wat ik had. een stukje verdriet. Um, om dat toch maar een beetje te dempen. En, en voelde dat kon... nog fijn? Of voelde dat een beetje... Want dat was al, al jaren niet meer fijn. Nee? Nee. Daarom denk ik, ik wou al... al ja, in 2015 hè, had ik al een moment gehad. Dat ik uh, ambulante banden heb gekregen. toen ben ik teruggevallen. Want ik hoorde dat ik uh, um, een autisme had. En ik was teleurgesteld. In een in, in relatie wat ik misschien wel zou hebben. Een, een, een oom van mijn pedo, is overleden. Ja, dus en, en dan ben je toch weer terugvallen, maar ik, ik, ik, ik had dat verlangen dat, dat, dat wilde ik niet meer hm. het was al langer dat ik een jaar dan, toen was ik echt aan het strijden ja. echt aan het vechten om, tegen mijn verslaving maar toen kon ik daar niks aan doen ik had niet genoeg tools uh, om, om daar, uh, en, en kracht om, om daar iets aan te doen nee. dat, dat, dat, dat, dat blok, blokkeerde ik, ik in ik dacht van ja, ik, ik, ik weet niet hoe ja, en, en toen ben ik nog een jaar uh, in, in stress gehad met mijn moeder um, in de uitkering gekomen en uiteindelijk bewindvoerder uh, ingesteld en toen liep het er eigenlijk eind van het jaar dat mijn moeder ook richting het einde ging zeg maar, uh, had ik wel iets van ja ik moet nou iets gaan doen en uiteindelijk lukt me dan gelukkig wel, uh, uh, mede door uh, mijn moeder, moeder mijn moeders dood dat ik dan zoiets had van hey, nou, uh, uh, wil ik en nou is het klaar. nu is het echt klaar ja. En, en dan, dan twee dagen voordat je naar de kliniek moest, echt, toen ben je echt een stukje de laatste gerookt. Ja, heb ik zeg maar één dag... Ritueel ik al van gemaakt? Een stukje wel, ja. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat ik gewoon de laatste avond bij mijn, bij mijn vader ben geweest. Dat ik mijn vader zou me ook brengen. Dat was ook wel emotioneel toen mijn vader me wegbracht. Ja, dat hij toch wel zag van dat ik het goed deed. Dat ik het in ieder geval iets goeds aan, eraan wou doen. Uh, ja, dat, dat stukje uh, uh, bij mijn vader vond ik toen wel lastig. Uh, het afscheid nemen, maar ik ben blij dat hij mij ge gebracht heeft. Hoe voelde heeft. jij je toen, toen je daar naartoe ging? Voelde je je uh, vernederd of verslagen? Of voelde je, je juist heel sterk? Uh, ja, ook wel onzeker. Angst, Angst, voor de toekomst. Uh, ik voelde me op zich wel bereidwillig. Uh, dat is een stukje wat, wat heel belangrijk was. Want ik, ik wil er iets aan, aan gaan doen. Uh, ik was echt uh, determined om... om van ik wil ik wil er vanaf ik wil, ik wil die rotzooi niet meer. Het, het, het geeft me niks goed. Uh, ik, ik zit al te balen als ik uh, begin of daarheen ga. Zit ik al, al te zeggen, maar toch doe ik het. Hm. Deed ik het en, en ja, en, en toen in, in Portugal ook. Uh, ja, ik, ik heb uh, best een gave tijd gehad. <laughs> ik, ook, ik heb ook in ik heb ook ziekenhuis gelegen. Een dag, twee dagen, <laughs> omdat ik een festival een had in, in, in, in mijn, mijn achterste <laughs> Hoe <laughs> kom je daar aan dan? Ja, ik, ik had het al een keer op. Uh, een keer, uh, for, uh, jaar daarvoor had ik al een keer last. Uh, um, en, en toen is het daar nog meer uitgekomen. En ik had een keer last van, van, uh, van mijn oren, een soort stukje oren, een stukje wat erin zat. Uh, maar ja, tegen mij zeiden ze van: Je bent wel een, een, een knokker. En ik had ook uh, kunnen zeggen van uh, door de pijn en alles van uh, Toledo uh, uh, gaat het niet uh, verder met deze behandeling. Toch, uiteindelijk uh, ging het beter uh, door antibiotica en, en uh, van allerlei andere dingetjes. Maar ja, toen kwam het terug, een week, twee weken voordat ik ging, kwam het echt in alle hevigheid terug. En toen heb ik gezegd van. Ik wil, ik wil naar het ziekenhuis. zijde hadden al, al tegen mij gezegd van... ja, je moet je iets aan dat doen. Maar ik ging, op dokteradvies ging ik gewoon door. Maar toen het weer volop terugkwam, de pijn... en, en uh, ook die vissel, zeg maar, die ontsteking. Ja, toen heb ik gezegd van... Uh, we gaan naar het ziekenhuis. en Toen ben ik in het ziekenhuis ge geweest... en toen hebben ze mij uh, s'avonds... of uh, uh, uh, ja, tegen de avond hebben ze mij geholpen. Ben je, ben je een ander mens geworden dan je was? Ja. Ja. Ik voel het nog niet. soms merk ik, dan, merk ik dat niet, maar als ik, als ik gewoon van anderen hoor hoe, hoe, hoe ik ben en, en qua stukje vertrouwen, het stukje praten, uh, ja, ben ik, en, en een stukje dus positiviteit. tijd, ik, ik had wel een, Je bent nu heel open namelijk, ja, was maar, je dat vroeger ook? Ook, maar op een uh, andere manier, ik was maar aan, aan het praten, hm. als je snapt snap wat ik bedoel. Gewoon over koetjes en kalfjes een beetje meepraten. Ja, mee, mee ook gewoon een, een heel verhaal maken... wat, wat eigenlijk, eigenlijk zoiets had van dat, dat minder aankwam. En dat heeft ook, ook een stukje autisme om, om aan te voelen van... waar praat je over? Hè? Maar gewoon een beetje lullen van dit dat en dan, dan, dan, dan, dan. Dat, dat, dat, dat, dat, dat. Als ik praat... En, en, en mensen die, die, die, die, die zagen... Hè, die hadden opeens minder interesse in die, mij. Die, die, die kan dat niet, niet... Ja, ik zat hakken takken te praten en zo... Nu is dat allemaal ook wel al een stukje verbeterd. Maar een stukje positiviteit heb ik, heb ik nu meer. Uh, ik, ik wil meer andere mensen helpen. En dat wou ik toen ook wel, maar ik wist niet hoe. Ik ben ja. nu nou steeds uh, bekender met... met mijn eigen stukje qua autisme en, en, en verslaving. En, en daardoor weet ik gewoon beter ermee om te gaan. En zieker... je, praat nog, je praat nog steeds best wel uh, uitgebreid, hoor. Ja, oké, okay, dank je. Maar ik probeer maar, er wel veel meer... Uh, het in zit in wel de... inhoud in, in ieder geval. En ja. ik snap wat je zegt. Het is niet hakken nee, of ja, ja, de nee Het allemaal. Ja, ik probeer daar ook uh, mee. Dus dat, dat stukje ben ik wel veranderd. En, en jij bent presentator. Dus jij mag maar daar ook een, een ja, Ik laat uh, je lekker ha? praten, hoor. Ja, ja. Dat. ja als het veel is, moet je maar zeggen. Ja. Nee, hoor, helemaal <laughs> niet. Um, ik zat er wat je zei het net ook even tussen deze lippen door, dat het een van je triggers was toen je hoorde: van nou, je hebt nu autisme. Dat was ook een moeilijk moment voor jou om te horen. Ja, een stukje acceptatie. Wie zijn dat en hoe kwam dat? Dat ze dat tegen je zeiden. Heb je toen echt een test gekregen van een psychiater? En die zei, nou, meneer, u bent autistisch, diagnose. Ja, dat was dat ik in die ambulante behandeling was van afhankelijkheid, verslaving. Maar ik voelde iets. Ik weet niet, dat, dat, ik, dat ik iets meer had of zo. Of, of, ja. En dan heb ik dat aangevraagd en dat duurde wel heel lang. En toen was ik op het einde van, van mijn um, uh, behandeling. En toen heb ik een, uh, uh, een onderzoek gehad. Uh, en daar kwam dus uit dat ik licht, uh, een lichte vorm had. Een PDNOS had. Zeg maar. Toen was het allemaal nog... Wat is dat? Uh, PDNOS, uh, dat is zeg maar... Uh, uh, um, je hebt uh, net als klassiek autisme. Je hebt uh, Asperger. En ik heb overal een klein stukje van... En okay. dat hebben ze noemen ze dan hebben ze een beetje ingeraakt maar nou noemen ze het allemaal uh, nou nu ze het allemaal autisme, hè ja, ja. alles nou, valt nou, nou, onder het artistisch spectrum stoornis ja ja A6, ja ja, stoornis, ja ja voor sommigen is, is het natuurlijk veel heftiger hè? die hebben er al, al die die, die zitten meer met met hun, hun, hun gevoelens of of hoe gaan ze daarmee om en hoe kunnen ze daarmee omgaan hè? en ik denk voor mezelf dat dat uiteindelijk dat je wel wat ik zelf ook, ook heb. Dat je, als je er goed aan, aan kunt werken. En, en dichtbij bij mensen gaat staan. Naast hen gaat staan. En, en begrip hebt. En, en een stukje hun, hun vertrouwen geeft. Dat ze er wel um, minder, dan, of beter, sorry, beter mee om kunnen gaan. En ja. dat ze een beter leven hebben. En dat is ook een stukje missie wat ik ook aan... Ook en doen met dat ik met autisme uh, iets wil doen. Maar ook met verslaving. En dan liefst... Die combinatie. Ook, liefst de combinatie dat daar ook heel veel mensen zijn... die daar last van hebben. Hè? Autisme, uh, die kunnen ook, ook veel met, met gamen te maken hebben. Hè? Omdat dat mooi een, een, een constante prikkeling is. En fijn voelt. Ja, en focus en, en regels. Ja. ja. Maar toch kan het ook weer juist zijn... Hè? Dat, het, dat, dat je daar uh, te, te dwangmatig mee, mee bezig bent. Dat je andere dingen, stukjes van je leven... daardoor je vergeet vergeten ontwikkeling... Ja, dat is ook bij mijn verslaving ook geweest. Je bent alleen maar puur met, met verslaving bezig. En je ontwikkelt je eigenlijk niet. En dat is ook bij, bij, bij jongeren. Als die jongeren... Het brein on, gaat zich niet meer ontwikkelen. Die, het, het stukje Wel een stukje, maar meestal... Uh, je bent uh, die, de, die... brein is bezig met, met... Alleen maar met gebruik eigenlijk. En weinig met, met, je, met je ontwikkeling. Ik heb me wel kunnen ontwikkelen. Maar de laatste jaren zat ik, stond ik gewoon stil. Ja. Maar ja, nu ben ik weer uh, gelukkig uh, ook, ook uh, geestelijk in groeien. En ook af en toe uh, lichamelijk nog. Ja, is dat ook gekomen? Ja, ik ben 25 uh, ja, uh, kilo aangekomen. Heel, heel, vroeger had ik een bierbuikje. Toen ben ik echt veel afgevallen. En dan word ik me iets van 55, 56 vijf, kilo. En nu en nou zit ik rond de 80. Nou ja. ja dus, uh, Vind je het heel erg? Ja, af en toe wel. Maar ja? ik doe een beetje yoga en merk af en toe dat, dat het een beetje in de weg zit. <laughs> <laughs> zeg maar, dus ja, dat zijn stukjes. Uh, ik, het, het, het, het, ja. je hebt van jezelf denk ik nu, uh, tenminste, als ik het zo hoor, lijkt me dat je geleerd hebt dat je, hoe, je, hoe je door moet zitten en hoe je iets moet aan, aanpakken. Dus is dat dan. Maar dat blijft moeilijk, hè? Ik ben ook maar een mens. Ja, maar het is je wel gelukt. Ja, maar dat stukje, ja. Ik, ik ben ook gestopt met roken. Nou, oké, okay, dat is. Uh, 16 <laughs> maanden terug, uh, dat vond ik uh, een stukje omdat mijn moeder. Uit, ja, uiteindelijk overleden is aan de gevolgen van, van roken uh, en, en dat was ook een stukje verslaving, uh, wat gewenning wat ik vanaf mijn 13e, 14e al, al had ja, dan heb ik ook wel eens uh, stoppoging gedaan en nu had ik in de kliniek had ik al een keer, ben ik wel eens een keer gestopt en dan had ik een liefdesbrief aan mezelf gemaakt en dan had ik op het einde neergezet van um, dat ik zou stoppen met roken en dat kwam precies uit met de, de sigaretten die ik niet meer had, en dan ben ik uh, een paar weken gestopt en dan, toen ben ik eerst teruggevallen op cannabis en toen ben ik toch weer gaan roken, een jaar, twee jaar. En dan toen toch uh, uh, gelukkig kunnen stoppen. En, en ik merk af en toe wel eens dat, dat het zoiets van... Oh ja, een sigaretje of zo, maar heel ja. weinig. Ja, maar, dat, maar dat doe je ook helemaal niet meer. Nee, nee. Dus, uh, want als je dat doet, dan <laughs> begint het natuurlijk ook weer van Ja, Ja, weet ik van vroeger ook, als ik één sigaretje pak en af en toe, dan, dan denk ik dat het zelfs werkt. Dat ja. ben ik bijna zeker. Dus, uh, nee, ik voel me dan ook, ook wel beter en het scheelt ook geld. Ja, het scheelt een hele hoop geld, ja. ja dus, uh, nou, ik zit al volgens ik, ik mij op de... het is volgens mij 7 euro 90 per pakje. <laughs> ja, dat is bizar. die €10 <laughs> zit je, je volgens mij bij een pakje. Oh ja, ja. Ik, ik zei vroeger altijd, als het uh, duurder wordt dan 10 gulden, dan uh, stop ik hem nou, is Het zijn al 20 gulden. Ja, het is echt bizar. Nee, ik, ik ben blij dat ik uh, stop ben. Ja. Ja, en de andere stukjes pak ik langzaam uh, uh, aan. Die, uh, die kliniek, ik wil toch nog even naar terug? Want ik vind het wel interessant. En ook voor mensen, wat ik al zei, die misschien ook kampen met dit soort uh, dingen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe gaat dat in zo'n kliniek? Ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje eng is als je daar komt. So, wat doe ik? Tuurlijk, hè? dat is allemaal spannend. Ja. En, en je, moet, uh, je zit in een soort rouwproces. Hè? Je moet afscheid nemen van, van je middel. Hè? En dan mensen, je gaat ook met mensen over praten. Je moet je gevoelens uh, laten zien. Ja, dat is best wel, uh, wel heftig. Ja. De eerste dag is een goed lijkt me best pittig. Want dan wordt er van je verwacht dat je je, weet ik, het voorstelt, denk ik. Ja, maar juist de eerste paar dagen is het wel rustig, gelukkig. ja dan, word je oh, dan minder hoef je nog niet zoveel uh, te doen. Min ik, ik kwam toevallig donderdagavond eraan en, en vrijdag uh, was het een, een vrijdag en dan weekend. En dan gingen wat mensen weg. Was wat afscheid nemen en was heel goed weer. Uh, dus ja, het, we kwamen best wel uh, fijn terecht. Maar ja, daarna was het... Uh, toch wel wat pittig, ja, je, je, je luisteren, praten. Um, en zit Engels... je dan allemaal met mensen die allemaal ook bijvoorbeeld een cannabisverslaving hebben? Zijn, nee, met allemaal al, verschillende soorten. Ja, okay. cocaïne, -co -co alcohol, um, alle andere um, drugs, zeg maar. Sommigen zitten meer aan, aan meerdere drugs, maar er zijn ook, ook mensen, en ik, ik had ook, uh, dat is niet alleen uh, het, het middel gebruik, het is ook een middelgebruik, maar je hebt ook een gedragsprobleem. Je zit ook met gedrag. Uh, en dan moet je met, met, met elkaar uh, leren omgaan. Uh, in de eerste instantie zat ik alleen in, in een kamer. Um, ja, ik, ik weet nog dat ik na drie dagen op mijn kamer kwam en uh, begon te huilen. Van geluk. Omdat ook uh, de counselors, uh, meestal allemaal vrouwelijk. Maar dat, dat maakt me dat niet veel uit. Maar het was wel uh, beter. Maar die waren ook gewoon uh, liefdevoller. Ik weet niet. Het, het, het, het werkte en ook het programma wat ze dus aanboden. Dus na een paar dagen voelde je gewoon al een soort van emotie van uh, gelukkige emotie. Ja, ik, ik, ik moest huilen van, van geluk. Van geluk. Ja, dat ik zo dat bijzonder. Van, ja, dat ik, dat ik gewoon het gevoel had dat ik op mijn plek zat daar. Dat ik echt zoiets had van uh, ja, dat was in, in, de, in de eerste week, volle weken uh, dat ik het had van. Ja, hier zit ik goed. Hier kan ik uh, aan, aan mezelf werken. En dat ik gewoon ja, ja, huilend in slaap ben gevallen of zo. Ja. En dan, maar ja, het, het is bijzonder. Het, ja, maar het, het samenwerken met, met andere mensen... Ja, dat geeft, is ook wel lastig. Maar door, door er meer over te praten met counselors... krijg je... Uh, elke dag krijg je een ene-been-sessie. Een ja, dat je nog uh, bepaalde dingen... Uh, wat opdrachten meekrijgt. Ja, mijn levensverhaal moest ik gaan schrijven. Ook wel lastig. Maar van tevoren kreeg je eerst opdrachten om, om dat ze een beetje konden, konden zien wie je bent. Ze hadden wel natuurlijk vanuit de inteken en hadden ze misschien wel een beetje een indruk hè, wat ze doorgaven vanuit Nederland. Maar dan willen ze nog meer uh, van, van, van je weten. En, en bij sommige ja, ik noem het dan maar zo. Was het dan wat erger of, of ze hadden meer verslavingen of, of ze waren crimineel. Of, of ze hadden, een trauma. Hè? Of, of een, een trauma. trauma. Ja, ja, ook bijvoorbeeld. Ja, en, en ja, dan moeten ze ook langzaam achterkomen. En, en mensen die, die sommige deuren wel wat makkelijker te praten en soms, soms, soms niet. Uh, ja, uh, je verhaal vertellen. En uh, heb je veel aan mensen die daar zitten, die ook een verslaving hebben, die, waar je mee praat? Ja, yeah. Ja, dus en dat is ook mooi. Wat ik nou ook zie bij, bij zelfhulproepen. Um, ja, je weet wat er in, in, in zijn hoofd omgaat, om zeg maar. Je, als mensen praten, heb je er zoveel erkenning uit. En, maar is het, is het ook niet een beetje uh, lastig? Want ik, ik, ik heb er geen ervaring mee, dus ik weet het echt niet. Maar ik kan mm. me voorstellen dat als je echt afkikt van bijvoorbeeld een zwaar middel als cocaïne of heroïne. Dat je dan ook een beetje, dan krijg je van die... Uh, hoe zeggen ze dat? Afkikverschijnselen van? Kan. En ja, misschien kan. word je daar ook wel niet heel gezellig van op dat moment. Want je mist ja. iets en je moet echt het dwars doorheen. natuurlijk dat, de eerste dat, periode. Dat, dat, dat gebeurt af en toe. Hè? Dat, dat, dat uh, dingen daarom krijg je meestal ook een, een, een detox. Een periode om, om wat af te kikken. Er was ook een, een, een vrouw die, die, die kende. En ja, dat is uiteindelijk een hele goede fella en vriendin uh, geworden. Ja, toen ik die in de, in de kliniek zat, was, uh, pff, die was uh, zo helemaal onder, de, onder, onder invloed. Maar die is later wel uh, zeg maar, uh, on, on, ontgift, zeg maar, uh, on, onder uh, behandeling. Dat ze een week, twee weken um, kon uh, afkeken van, van de um, echte afkikverschijnselen lichamelijk en zo. En ook andere mensen die van, van cocaïne of, of andere middelen uh, konden afkikken. En bij mij was cannabis. Ja, hoe is dat met cannabis? Heb je daar ook afkikverschijnselen van? Ja ja dat voor mij weet voor het gevoel... de, met heroïne is het zweten en uh, ja, de, je heel ziek was, voelen maar ja, wat is het? voor mij was het op zich viel, op zich wel, wel mee het uh, was meer de, de gedachten en af en toe wel ook af en toe wel eens uh, van die kleine opvliegers uh, dingen dat je gewend was om bepaalde momenten om, om te gebruiken en dan ook met en uh, en de ene ik ook bepaalde momenten dat, dat er bijvoorbeeld als ik boos was uh, ik ik, ik, moest, ik had een opdracht releasing anger ja, hadden ze goed gezien. Ik dacht eerst van, hè, waarom krijg ik die opdracht? Maar ja, ze hadden goed gezien dat dat ook voor mij een trigger uh, kon, kon zijn. Maar toen merkte ik ook wel dat, dat ik daar zoiets had van... Ik wilde gebruiken, maar voor mij was het de makkelijkheid dat ik wist dat, dat daar niks was. En als ik, uh, toen ik op vakantie wel eens... En je had ook niet ben, het idee, ik kan hier zo weglopen in, uh... Ik zou het zou kunnen doen. Maar ja, maar dat heb je nooit gedacht. Ik ga nee, we zijn... het allemaal maar met je hele, met nee, hele nee, dat heb ik nooit gedacht. Daarom, ik, ik, was, ik had een bepaalde bereidwilligheid uh, om, om drie jaar te doen. Ik, ik wou ervoor gaan. En, en to, soms heb je wel eens uh, uh, wat moeilijkheden en wat weerstand. Maar juist dan, dan krijg je juist, uh, kun je ook meer inzicht krijgen. En hoe lang heb je daar gezeten? Drie maanden? Drie maanden, ja. ja. En, en, en dat ging dus langzaamaan steeds beter? Ja, uh, ja, ik heb uh, aan, de, aan deze bandjes uh, mogen werken. De, uh, als je binnenkomt, krijg je het bandje over de truth, over de waarheid. De eerlijkheid dat je uh, voor jezelf uh, kiest. Ja. Uh, en, en de oranje, als je je verhaal hebt heb geschreven en, en gedeeld hebt met de, de groep. Dat is uh, acceptatie. Acceptatie van, van het verleden, maar ook accepteren van, van de dingen die je niet kunt veranderen. Dat lijkt me misschien nog wel, denk ik, maar goed, dat weet jij beter dan ik. Dat lijkt me misschien nog wel het moeilijkste om te kunnen accepteren dat het zo is ja langzaam heb ik daar wel um, heb dat wel voor elkaar kunnen krijgen dat is ook een proces en hetzelfde met, het, met de autisme ik heb in 2016 wel psychotherapie gehad en om meer uh, over te leren uh, wat het voor mij doet en ook op internet gelezen um, uiteindelijk uh, hebben ze gezegd van je weet alles al maar ja, <laughs> ik, ik kan wel alles weten. The, Theorie-stukje, ja. praktijk-stukje is ook nog een stukje. Hè? En, en ik loop er nog wel, wel eens te, tegenaan. Hè? En, en, ik ben ook, ook maar een mens. En, ik, ik heb al met verslaving ook. er lopen af en toe wel eens een keer wat minder. Dat mag toch ook? Uh, ja, natuurlijk. Ja, zeker. En dat zit zeker ook bij. En, en, ja, en als je dan daar bent, uh, heb ik ook een. Dus dat is dus je tweede bandje. En dan? Ja, een derde bandje is uh, dankbaarheid en dat, dat merk ik ook wel dat ik dat wat kan voelen. Maar ja, hoe, hoe werkt dat? Hè? Een stukje theorie, maar ook een stukje gevoel, praktijk. Wat, een... wat betekent dat dan? Dankbaarheid, dankbaarheid waarvoor? Ja, gewoon voor, voor alles, alle voor voor alles kleine dingen. Ja, ik, ja. ik had, uh, eergisteren liep ik door mijn huis heen. En als ik blij de, de dingen had, voelde ik dankbaar dat ik een, een leuke woning had. En, en uh, allerlei andere dingen, dat, dat mijn vader nog is. En dat ik voor mijn vader kan zijn. En dat ik hier ben. Ik me, ja, ben ik ook heel dankbaar voor het, trouwens. Ja, maar dat stukje is, is ook uh, meer, meer gaan, gaan ontstaan. En uh, mede doordat ik, dat ik een, een dankbaarheidsbrief aan mijn moeder heb mogen schrijven in het Engels. En ja, die is, uh, was emotioneel. In het Engels? In het Engels? Alles was in het Engels, Portugal. Oh, hè? Omdat ah, ja, ja, uh, ja, ja, waren, uh, ja, ja. zeg maar, Portugees en praten Engels. <laughs> dat is ook weer apart om dat dan maar in het Engels ik, te moeten schrijven. Ja, maar. ik moest dan dingen, ik dacht dat dat het wel goed zou zijn. Hè? Nederlands, Engels, een uh, terugschakelen. Um, ik denk dat dat ook mede doordat dat gebeurde, zeg maar... dat ik het niet goed echt perfect heb... of perfect, dat zeg ik verkeerd... maar ja, dat ik snap het, goed, het goed heb kunnen laten bezinken... en kijk, en, en mede ook daardoor teruggevallen ben... en toen ik bij de tweede behandeling in Nederland... zeg maar, daar heb ik nog meer diepgang... of, of kunnen laten bezinken... en, en meer basis hebben heb kunnen krijgen. Ja, in je eigen taal... Ja. ja, dat is iets makkelijker. En dan? Want je hebt nog veel meer bandjes. Ja, ja, en die heb ik ook, uh, die <laughs> heb ik ook hier uh, heb ik een tattoo laten zetten. Van de dus bandjes. Ja, de kleuren en in de vorm van een veer. Okay. Dus, uh, en dan mijn, mijn moeder Fear erbij... is een teken van een symbool van een nieuw leven, hè? Van yeah. een nieuwe... Ja, en dan is... Hoe heet het? En mijn moeder, mam, heb ik bij, vlak bij mijn hart. En uh, love zat er ook nog boven. Omdat de, de volgende dat is Kan dan, niet duidelijk genoeg zijn. Ja, en de volgende is dus... Uh, bandje is love. Ah, oh, kijk, kijk. L liefde voor, voor jezelf. Dat yeah. ontbeerde bij mij ook. Uh, dat ik um, niet echt de zelfliefde voor mij had. Uh, en onzeker iemand was. En, ja, doordat ik een stukje meer zelfvertrouwen kreeg. en, en meer mij kon accepteren zoals ik was. Ja, ik, ik, ik, ik ben gewoon Karl. En ik ben dan verslaafd. Of, en ik heb een lichte vorm van autisme. Ik noem me zelf verslaafd in herstel. met een autistisch brein. Ja. En dat, dat, dat hoort bij mij. Uh, anderen zeggen het weer andersom. Ik ben eerst verslaafd en dan Karl. Nee, ik voel me, ik ben Karl. Ik ben een mens. Net als zoals jij, dat, dat bent iedereen. En bij mij zit dan. Uh, slaven nog bij je aan autisme. Ja. En, en je het, denkt dat als je straks 80 wordt, 90, ja, oh, ja, ja, ja afkloppen, ja, dat, het, het zijn, dat ja. je dat nog steeds denkt, dat je dan nog steeds voelt, ik ben Carl, ik ben een ja. verslaafde met een autistisch brein. Ja. Zo, zo denk ik nu aan dingen, dat is ook gewoon fijn, eigenlijk. Ja, dat Omdat geeft ook wel rust, de acceptatie juist. daarvan. Als, als ik dan niet, niet zo, zal, zal doen, dan blijf ik daar een beetje tegen vechten en, en dan accepteer ik het niet en dan krijg je wrok. Ja. Dan krijg je uh, wat, wat boosheid, uh, verdriet, uh, allemaal gevoelens die, die allemaal mij kunnen beïnvloeden uiteindelijk. Denk je dat je uh, autisme te maken heeft met waarom jij verslaafd bent geraakt in het verleden? Ja, heb ik pas geleden ook nog uh, wel wat gehad. Uh, dat, dat autisme een gevolg is van verslaving. Of uh, is, is verslaving een gevolg van autisme? Ja, ja. Of werkt het elkaar een beetje in de hand? Ja, ik denk, denk het wel. Hè? En, en, en, autisme zou ook erfelijk zijn. Hè? Dus ik heb het van mijn vader of van mijn moeder. Ik denk meer van mijn vader. Als ik het een beetje zo, zo zie. En verslaving kan ook. Dat, dat, dat ik dan door autisme... Het is nog niet echt onderzocht. mensen wetenschappelijk echt onderbouwd. Maar ik, ik heb daar wel uh, zoiets van... Um, autistische mensen zijn meer slavisch gevoeliger. En waarom denk je dat dat zo is? Als Om, je daar zelf gewoon jouw brein een een over stukje, laat gaan? Een stukje dwangmatigheid, obsessie. obsessie. En een stukje met gevoelens. Ja. Dat is bij verslaving uh, ook dat je je verslaving dingen juist niet, niet wil voelen. En bij autisme is het meer van wat is het wat ik voel? Dat is even voor mij gewerkt. Van ik, ik wist eerst niet van wat, hoe ik mij voelde. Daar was ik te weinig mee bezig, omdat ik ook niet wist van uh, er gebeurde iets in mijn buik. en Ik had een rode hoofd. Van, uh, sommige dingen zijn wel makkelijk. Boosheid of blijheid en, en dingen, maar verdriet en, en angst. Ja, kijk, en verdriet, liefde? Liefde ook. Ja. Voelde je dat wel? Ook, ook moeilijk, lastig. Als je nu terugkijkt, denk je, nou moeilijk. Ja, ja omdat dat dingen, dat, dat dingen ook, ook qua, qua relaties ook. Uh, dat ik daar maar één maar in, in, in ging. Dat ik wel bepaalde gevoelens had. Maar dat ook uh, dingen wat ik ook met, met, met deze opdracht heb mogen doen. En uh, naar mogen kijken een stukje lust. En dat is nog steeds wat eigenlijk nog, nog uh, iets waar ik aan, aan mag werken. Lust, liefde. Hè? Ik, ik, ik denk dat dat, dat er bij een relatie, ja, ik, ik wil graag een, gewoon een fijne, gelijkwaardige relatie hè, met, met een leuke, lieve vrouw. Met een natuurlijke uitstraling. En, en, maar daar hoort ook uh, intimiteit bij. En dat vind ik ook, ook een, een, een, een, een iets wat, wat bij een relatie hoort. Zeker, ik denk dat iedereen het daar wel met je mee over eens is. Ja, maar mij, bij mij zou het zeg maar, misschien wel door kunnen slaan dat, dat ik dat uh, kan ver, ver, verwarren met zeg maar, dat mm. ik iemand leuk vind, verliefd ben, denk ik, in eerste instantie. Dat kan ook, zonder dat, dat ik uh, um, intimiteit of seks heb, dat ik iets verliefd heb. Maar dan komt er bijvoorbeeld intimiteit en seks bij, knuffelen of, of dat je verder gaat. En, en dan kan het zijn dat, dat ik dan daar en bijvoorbeeld minder en uh, uitgedaagd word, dat ik zoiets heb van: oké, okay, um, dit is leuk en aardig, uh, uh, maar nou weet ik steeds meer dat ik ook de diepte in, in mag gaan. Uh, and, and... Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Bedoel je dan dat je het gedeelte gaat missen, of wil je dat meer? Nee, dat, dat lust ik, wil, ik, wil, ik wil het juist minder. M minder? Dus je bent eigenlijk meer dan van een platonische liefde. Dus nee, omdat dat stukje nee. seks hoeft niet eigenlijk niet voor jou. Nee, ik bedoel meer zo dat, dat uh, seks niet de basis is van een relatie. Precies. Dat, dat wil ik niet. Nee, nee dat ik is wil... een slechte basis voor een relatie. Juist, maar, dat ja. is wel... maar het hoort wel bij. Tuurlijk, het hoort er wel bij. Ik ja. vind het heel fijn om, om juist intimiteit, om iemand met, met op de bank te liggen en, en te knuffelen. En als daar uh, wat, wat meer dan bij komt, zeg maar, dat je... Dan, dan is het ook fijn, want dat, dat hoort ook bij dat je elkaar daar een kan houden. wat bedoel je dan, als ik je goed begrijp, dat je eerst meer zat op dat luststukje en ja. dat soms een beetje verwarde met liefde. En nu denk Just. je, er is liefde en daarnaast is er ook nog intimiteit die ook heel fijn is, maar dat hoort erbij. Maar het gaat om de liefde. Ja. Dat wat je ja, nu, ja, nu voelt. ja, maar dat, dat is nog wel heel lastig. Daar ben ik bezig in het proces. om, om dat, Ik zie dat nog wel, maar hoe daar mee om te gaan... dat vind ik nog wel, wel lastig. Uh, en hoe uitziet dat in de, in de praktijk dan? Als je iemand tegenkomt, kijk je dan meer... naar je, hoe iemand eruit ziet, in plaats van dat je denkt... Hoe, hoe, hoe zouden we over drie maanden samen op de bank kunnen zitten? Ja, gaat het dan de, meer om uiterlijk... en uh, aantrekkingskracht? In... Ja, maar vooral, vooral aan de aantrekkingskracht... En, en een bepaalde natuurlijke uitstraling... waar, waar ik op, op lief kan, kan worden. en Dan, dan wordt er nog, nog veel meer bij. Ja. Ik, ik kan... Zijn er zijn genoeg vrouwen die, die, die ik zie... die wel leuk uitzien. Maar ja, wat, wat betekent dat dan verder? Ja, precies. He? Maar daar denk je dus nu wat meer over na. Ja. Die... ja. De eerste was ik meer van... Uh, oh ja, als ziet er leuk uit? Uh, tieten of, of kontje. <lacht> ja. zo, of, of hoe zou dat zijn dat ik... Uh, aan het fantaseren ga? en Dat is allemaal een stukje minder. Maar dat is ook een stukje verslaving wat, wat daar zit. He? Dat je... Um, dat, je kunt ook richting seks verslaafd worden. Ja, dat is ja. natuurlijk ook. Dat is, en net een goede verslaving. Ja, ja. en dan, dan, dan, dat stukje zit ik, dan ben ik nou toevallig dat ik met, met, met stappen schrijven. En ja noem maar, stap vier: dat je een inventarisatie maakt van, je, van jezelf. En daar ook naar heb, heb ik kunnen kijken. Maar ja. Is dat ook dan een onderdeel van jouw verslavingsgevoeligheid? Ben je ja. daar ook. Uh... Verslaan ja, dus zeggen so, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, dus we seks, love, addiction, of aandacht, dingen als codependency. Dus we hebben alcoholisme, <laughs> cannabis en seksverslaving. Uh, ja, ja, daar ben ik nog aan het onderzoeken. Dan weet je nog niet zeker of dat zo is. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat, dat, dat ik wel naartoe na, neig, kan neigen. ja, En dat ik dan ook, zeg maar, ik ben ook gewoon aan het kijken, als ik bijvoorbeeld mij... Nu geen relatie heb. Dat ik mij meer dan uh, masturbeer. Ik, ik vertel dit ook niet vaak. dat is de eerste keer dat ik dat zo... Nou ja, open zijn. Op, op, zijn open. Openbaar uh, dit, dit vertel. Ik vertel het wel met, mijn, met een sponsor. Dus een, iemand die mij meehelpt met, met stappen schrijven. En mijn autismecoach kan ik dat wel o, o, over hebben. Ik vind het best wel een... een... En ga je dan ook naar prostituees bijvoorbeeld? Nee, heb ik vroeger wel eens gedaan. Maar dat was meer volle leukigheid En, en na het stappen of, of stoeren doen. Ja, om, om dat te doen. Dat heb ik toen wel... Met mijn broer of, of met, met vrienden ben ik daar wel, wel heen geweest, ja. Omdat dat spannend was. Ja. Sommigen vinden dat misschien niet, maar ik vond het wel leuk uh, um, om daarheen te gaan. Of, of ik heb wel eens uh, naar, naar zo'n zo gebouw ben ik geweest om, om gewoon wat te drinken. Ja. ...en nou, uiteindelijk nee, niks, niks te doen. Maar, maar dat over. is niet, niet een onderdeel van jou? Dan ga je dus wat, wat je net zei, meer masturberen... Dan ja, je, maar dan je, ...de ben prikkeling ik is de, gewoon hoger. Maar ja, maar ik ben aan het kijken van... ...is dat een bepaalde prikkeling, constante prikkeling... ...die ik wil hebben vanuit mijn autisme bijvoorbeeld... ...of, of gewoon is dat een stukje behoefte? Of ja, wil ik gaan vluchten voor, voor, hmm. voor mijn gevoelens? En praat je daarover met iemand in nu dan? Om daarachter te komen? Ja. Ook, ook op, op meetings... Uh, of zelfhulpgroepen... die praten ook al. Sommige mensen die daar ook, ook last van hebben. Iemand, toevallig is er met iemand over gehad... Uh, die dat uh, best wel uh, meer heeft. Dus dan uh, ben ik ook met hem aan het praten. Hoe voelt dat voor jou? Uh, om, om daarvan uh, te weten... Juist... Kun je er een beetje bij komen nu? Waar, wat het ja, is? St steeds meer. En, en steeds meer, denk ik, van... Uh, het, het, het is... Ja, het is eigenlijk nog, nou, ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik twijfel nog steeds. Eigenlijk, om... om Vooral het stukje constante prikkeling uh, um, fijn vind zeg maar, om, om af te schakelen, mm -hmm. zeg maar. Maar is dat dan verkeerd of niet? Of beïnvloedt mij, mijn leven? En als ik dan dat kijk, dan, dan niet. Ja. Uh, dan is het alleen maar uh, s'avonds, nachts, uh, voordat ik naar bed ga of zo, of als ik eigenlijk niks te doen heb. Maar stoort het jezelf? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Heb je er zelf nee, last meestal, van? Meestal niet. Nee. Nee, en dan, dan denk ik van, dat dus, dus is niet. Maar toch zit er toch wel in, in, in mijn hoofd van, hè, het, het is eigenlijk niet goed. Of, of wat zullen anderen, dat stukje komt dan meer. Wat zullen andere mensen van me denken? Ja. Yeah. En dat zit ook een stukje kernovertuiging hè, wat, wat daar ook nou uitkomt, ben ik goed genoeg? Het onzekere jongetje komt dan naar, naar boven. Hoe zullen mensen mij afwijzen? Maar denk eh. je dat niet nu ook dan, als je dit nu vertelt in een podcast, dat denk je denkt, hoe gaan mensen dit straks horen dan? Nou, ben ik daar veel minder... Uh, gevoelig voor. Ik zeg helemaal niet dat je moet doen, ik vind het heel goed. Ik nee, vind, hoor dat dus je juist weinig aantrekt van wat mensen, dat, dat, dat ja, is. Maar, maar soms is het ook, klopt, maar dat, daar zit ik dan wel wat tussen. Aan de ene kant denk ik van, oké, okay, het boeit me niet, ja? maar aan de andere kant zit er ook wel uh, zoiets van, uh, oh, wat zullen ze nou, maar ik ben daar nou veel meer opener in, ja. omdat het voor mij uh, werkt dat, dat ik daar open ben. Ik merk ook gewoon dat het nu, dat het fijn voelt om, om dit te vertellen. En juist daardoor kan ik daar meer inzichten van mezelf uh, krijgen. Ja, maar weet je wat het is, ik ik denk niet dat je de enige bent uh, juist, in ook Nederland. Dat, ook dat. Ja. dat. Dat kan ik nou ook. Zo, dat, dat denk ik nou ook. Wat ik nou ook bij, bij, bij, bij meetings doe. Of, of ook bij mijn verhaal vertellen. Uh, daar kom ik ook steeds meer achter. Dat mensen zeggen. Oh ja, herken ik ook. Ja, en hoe meer mensen dit verhaal vertellen. Hoe meer anderen ook durven te zeggen. Oh, dat heb ik eigenlijk ook. Ja, en die schaamte ben ik uh, steeds meer voorbij. Ik heb die angst. Wat ik nou ook zei. Die angst heeft me best wel beïnvloed. Om, om, om juist me uit te spreken. En nu heb ik veel minder angst. En ik weet dat. Dat, dat dat voor mij kan helpen hè? Door om uit te spreken en door om duidelijkheid te krijgen. Maar ik kan juist ook andere mensen mee, mee uh, helpen. Of juist die zeggen van, oh, daar kan ik ook, Karl, ik wil eens een keer met je, met je praten. En dan kom ik ook wel eens regelmatig tegen dat ik iets heb verteld en, en dat mensen zoiets hebben van, uh, ik wil een keer contact met je hebben of, of iets vragen of, of met, met je praten. En dat is natuurlijk ook heel, heel fijn. Dat Precies. Ik, ja, ja. Dat is een stukje waar ik graag uh, verder wil, wil gaan, gaan uitwerken of... of ja, en verder wel, dat weet ik gewoon van mezelf, maar... Ik heb gelukkig wel geduld nu. <laughs> dat is af en toe. Volgens mij heb je echt in de afgelopen paar jaar heel veel stappen gemaakt. Ja, ja dan mag je dus, heel ja, trots zijn op jezelf. Uh, je uh, ik zeg dat niet heel vaak, maar dat is. Uh, ja, ja dankjewel. Ja, ik zeg het ook niet vaak dat ik daar dankjewel zeg. Ik kan wel <laughs> makkelijk overeen lopen. <laughs> ja, ja. Nou, uh, nou, is het taal. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, zo, ja omdat het is moeilijk om dat stukje. Dat ja, was ook, ook een onderdeel van. acceptatie. Een stukje van de behandeling ook. Complimenten krijgen. Ja ja Dat is mooi, dankjewel. Ja, ja nou graag gedaan. Dat is, het komt je in, toe. Maar ik heb het wel in stapjes gedaan. Daar wil ik ook wel bij zeggen. Ja. Het, het, het, dingen op dat moment zijn het stapjes. Maar als je dan terugkijkt van, van bijna 3,5 jaar terug, dan zijn het wel wat stappen, ja. Ja. Dat, dat, dat nou dan ja, we, gaan we nog even terug naar de kliniek. Want je, hoeveel bandjes hebben we nu uh, gehad? Hebben we ze allemaal gehad al? De, de liefde, ja. De liefdesbrief de liefde? aan, ja. Aan, aan mezelf. En, en dan komt uh, ook een hele belangrijke. Dus, uh, dat einde van, van de behandeling is uh, responsibility. Verantwoordelijkheid. Voor je, hmm. Verantwoordelijkheid voor je gedachtes en voor je gedrag. Want gedachtes, uh, moet je daar elke keer uh, meegaan of, of niet? Want hoeveel gedachten gaan er in een mens rond? Ja. Hoe gaat hoe, hoeveel... Tegen je... welke zeg je ja, tegen welke zeg je nou en ik ja. niet. Ja. En om dat, dat onderscheiden ook een beetje te maken. Hè? Moet ik, als ik boos ben, moet ik daar volop op, op, op, op meegaan? Of uh, heb ik de rust? En, en hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik dat ventileren? Ja. Dat ding is ook, ook belangrijk. Vroeger was ik daar mijn middel was daar uh, het belangrijkste oplossing. Heb je er iets voor in de plaats? Uh, want dat, is, dat hoor je ook vaak, hè? dat mensen dus uh, stoppen met iets... en nee, nee, dan nee, heb ik het even over simpel als roken bijvoorbeeld... dan mm -hmm. komt daar snoep voor in de plaats, meteen al de eerste dag... als een soort van vervanging, we moeten toch wat? Heb je, mm -hmm. heb je daar wat? Ik kan me voorstellen, als je dan, uh, nadat yes. je die kliniek hebt gehad... je zit thuis en je denkt, nou, ik voel me hartstikke goed... en je zit thuis, dan zit je op een gegeven moment gewoon thuisavond... zonder dat je dat doet wat je normaal gesproken doet. Ja, maar een stukje rust... Zeg maar, dat voelde me meteen al goed. Zo van, nou fijn dat ik dat niet meer hoef te doen. Ook, ja. De, soms, soms niet. Hè. Soms heb je dat, dat het wel eens... Uh, pff, uh, even dingen te veel wordt. Of dat je bepaalde gevoelens ervaart. En, en de neiging hebt. En die gedachten krijgt. Hè, om iets te doen. En dan is het juist de bedoeling. Of, of de, de kunst. Om daar, zeg maar, andere gedachten tegenover te krijgen. Ik, ik, ik ben nou steeds beter in, in omdenken. En dan en een stukje van, oké... Okay, uh, dat wordt zo gedacht door mij, negatief. Uh, oké, okay, wat kan ik daar tegenover zetten? Als ik een stukje ondankbaarheid voel... Uh, negativiteit... en dan denk ik van... Uh, hey, ik heb ook, ook wel veel genoeg om dankbaar te zijn... of een stukje liefde. Dat ik, maar uh, werkt dat echt? Voor mij wel. Ja, ja. en Soms ook eens een keer niet, maar het blijft niet eens lang meer... Uh, nagalmen. Uh, dat wordt, die, die wordt steeds korter. Eerst was het dat ik dagen mee bezig kon zijn... in ja, mijn hoofd ja. en, en, en nu is dat gewoon een stukje minder. Dat voelt zo fijn. En werkt het ook... Want het zijn voornamelijk, als ik het zo hoor... dan positieve dingen die je tegen jezelf zegt... waardoor je ja. die negatieve dingen... Een beetje... maar ook uitspreken, hè? Het is niet, ook dat ook je... ja, maar het is niet dus dat je terugkijkt op die hele negatieve periode... en denkt... Oh mijn god, daar wil ik nooit meer ja, doorheen. Ook. Dat is een reden om het oh, niet tuurlijk. Meer te doen. Oh, zo, zo is het ook. Okay. Zo werkt het ook. Van, uh, wil, ik, wil ik terug ja. naar uh, wat, wat ik toen had? Uh, als er die gedachten komen van... Ik, ik wil bijvoorbeeld gebruiken... gisteravond uh, was het ook... Ja, uh, dan kan ik omdenken en ik kan het uitspreken. En dat wordt ook allemaal lichter. Ik kan het allemaal heel zwaar maken in mijn hoofd. En, en, uh, en dan krijg ik de last van de spanning en zo. Ik kan het in me houden. Maar ik weet nu dat dat, dat, dat een oplossing is om het uit te spreken. Maar ook gewoon een stukje meditatie. Een stukje um, televisie kijken. Um. Wat is het, als je één ding mag noemen wat je echt geholpen heeft. Waar je je niet zonder had gekund. Wat is dan dat ene ding? Uitspreken. Open zijn. Ja. Dat is, heeft me echt veel meer geholpen. En dan nog kleine stukjes erbij met, met fotograferen. Heb ik net zei dat ik misschien dadelijk uh, even een stukje ga wandelen. Ja. Dat het kasteel ook... hier vlakbij. Nee. Ja, dat ik dat st een stukje, stukje doe. Maar gewoon een stukje tevredenheid, gelukzaligheid wat ik nou voor, voor mezelf voel. Ben je trots op jezelf? Ja. <laughs> Waarom twijfel je daarover? Ja, omdat <laughs> stukjes wordt gezegd. Dat heb ik vorige week ook weer gehoord. En daar zet ik ook een beetje mee dat dat ook een stukje ego-streel is. Dat die ego dat, dingen. Ik heb ook last van, van. Maar dat is toch niet zo erg? Je hebt best soms iets te strelen, zou ik zeggen. Je ja, maar, maar soms kan overvonden. ego mij ook in de weg zetten. En dan een stukje Als je wat je te wat groot bij, ego krijgt. Hè? Als je een te groot ego krijgt. Ja. ja. En soms kan, kan ik wel bepaalde gedachten hebben van. Hè, dat, dat ik een, een bepaalde ego heb. en dat kan mij juist in de weg staan. En dat, dat, dat ben ik ook af en toe aan het onderzoeken. Wat. wat uh, controle houden. Ja, een stukje ego. Hè, en wat, gaat dat in je in de weg zetten? Gelukkig is het bij mij niet zoveel. Maar af en toe. Ja, Komt die ook eens een van, uh, ik voel me meer bijvoorbeeld. Of, of uh, uh, dat starheid komt daar ook vandaan. Dat is allemaal, heeft allemaal kleine stukjes hebben met elkaar te maken wat kan versterken. En dat zijn dingen die, die ik steeds meer um, zie en ook bewust van ben. Maar ja, uh, de actie die er al volgt, het gedrag. Ja, soms zijn, bijna altijd is dat goed. Maar soms is het een keer wat minder goed. En dat mag ook. Denk je dat je je autisme op dezelfde manier kan tackelen als die verslaving? Dat je die ook zo krachtig kan aangaan. En dat ja, je er dingen ik... mee kan leren. Die, waardoor het anders wordt. Ja, dat ben ik nogal al mee bezig. Hè? Een stukje verslaving en autisme pak ik aan. En, en, en dit is een, een ontwikkelingsstoornis. Dus en, uiteindelijk kun je je wel ontwikkelen. Maar het, soms voor ons uh, gaat het dan, voor mij, gaat het dan wel langzamer. Als ik bijvoorbeeld gesprekken heb... Uh, wat, qua theorie stukjes, hè, feitelijke dingen, dan, dan, die kan ik wel detailistisch, ja, ook een stukje ook, dan denk, dat kan ik wel onthouden, maar gaat dat meer in een, voor, soms wel eens in een diepgang of nieuwe dingen ja, dan, dan heb ik een, even een tijd nodig voordat dat gaat bezinken maar ik weet nu hè, dat het uiteindelijk wel gaat bezinken, dat ik ook geduld moet hebben en, en mild naar mezelf niet forceren van ik, ik wil het nu. Ja, dat is ook een stukje bij, bij verslaving, een soort quick fix. makkelijkste oplossing van ik wil het nu. Ja, als het nu weer is ja, dan, dan, dan ben ik boos en, en niet te genieten. Maar even uh, een concreet voorbeeld dan van hoe een uh, hoe een probleem er dan uitziet op zo'n dag? Um, dat iets niet gaat volgens mijn planningen bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, soms komt het wel eens voor. Uh, of, of juist dat, dat ik uh, iets van plan ben en ik doe het niet. Dat ik me een beetje ga gewoon af, af, af, afstraffen of af, bezig ben met, met, met, met richting mezelf. Maar ook, ook wel dingen die, die, als er dingen niet zijn zoals het, als het gaat, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld of dat ik aan, aan het oorden ben, of een stukje negativiteit. Uh, en wat zou, laat ik het anders zeggen. Wat, wat zouden mensen uh, moeten weten over jou, bijvoorbeeld? Als ze je niet kennen en ze gaan een, uh, een weekendje met je weg. Wat zouden ze dan moeten weten? Van, oh, nou, dan, dan, dan, dan raak ik daar niet meer verrast over. Dan weet ik dat Carl dat doet? Ja, als, als uh, bijvoorbeeld als, als ik uh, door kan, kan uh, praten, dat ik enthousiast ben, hè, dat is een stukje wat ik uh, ben, dat ik als ik echt enthousiast ben, dat, oh, oh, oh, eh, en dan, als je, dan hoef je alleen maar een vingertje op te steken <laughs> en dan en zo heb ik dat <laughs> dan een beetje van bij andere mensen aangegeven van uh, hè, dat kan gebeuren en ik kan af en toe wel eens wat eigenwijs zijn dat ik een bepaalde mening durf, ik durf nu meer ook voor, voor mijn bepaalde meningen uit te komen wat ik eerst niet, niet durfde en ja, dan kan ik daar ook wel bijvoorbeeld star in zijn en, en ja maar voor de rest ben ik gewoon een, een hele leuke jongen, dat durf nu wel meer te zeggen <laughs> zonder wat ja, arrogantie is dan hè, of dat stukje ego komt maar ja, ik weet van anderen, omdat ik met die stap bezig ben geweest, heb ik ook aan anderen mogen vragen van hoe ze mij zien, wat ze waarderen aan mij. Ja, maar ik denk als je zelf ook gewoon eerlijk naar jezelf toe kijkt, dat je nu een stuk leuker bent dan je, weet ik ook veel, dat. 20 jaar geleden was ja. ook Toen maar, je midden in je verslaving zat. In, uh... Ja, maar dat is meer Ik vind, ik vind meer dat meer dat de laatste jaren, zeg maar, dat, dat, dat het is. Maar dat, ik, ik, ik toen niet wist uh, hoe ik daar een bepaalde dingen moest doen. En dat ik uh, vreemd was voor andere mensen. Maar, ja, maar ik denk dat je zelfbeeld ja, maar je, je moet me maar verbeteren als het niet zo is, dat je zelfbeeld ook een stuk beter wordt. Juist. Als je niet meer steelt, hoeft te stelen van je moeder en niet meer, weet je wel, dus dat er al die vervelende dingen die je had in je leven, dat die zijn er ook niet meer. Dus dan word je voorzelf, lijkt me ook, een beter leuker, gezellige persoon van. Ja, maar ook Tof wat je zei, dat zelf, laat ik zelf wilde, dat zet me ook af en toe in de weg. Ja, ja. Dat ik me dus daar mag je ook wel af en toe denken, ik ben trots op mezelf. Want ja. dan krik je jezelf heel, heel, heel terug een stukje op. omdenken, ja. ja. Ja, maar het, het wordt gezegd. Uh, ja, het, het kan ook, ook, zeg maar, als je trots bent, dat je dat stukje egoïsme een beetje naar voren kunt gaan voeden. Maar dat, dat, ja, ik vind dat, dat, ja, ik vind dat niet, niet helemaal terecht ja, waarom dan? Iedereen is daar zijn mening in. en ik twijfel daar nog af en toe zo over van, oké, okay, wanneer staat? Maar ik geef het gewoon uh, open aan dat, dat het daar, dat ik daar als ik te veel ego uh, um, ga denken zeg maar, dat het ook me een beetje kan, kan beïnvloeden. Ja, dat het daar moet op, op, op moet passen. Heb je ook volg je ook een soort van therapie voor die uh, autisme? Nee, ja, ik heb een autismecoach. Uh, wat is dat? Wat doet hij? Ja, gesprekken. We hebben pas een, weer nieuwe plannen gemaakt. Uh, elk jaar krijg ik dan een nieuwe in, indicatie vanuit de gemeente. En dan gaan, kijken we, oké, okay, hoe, hoe gaan we met bepaalde dingen om? Uh, nu met het uh, in, in actie komen met executieve functies uh, vanuit uh, autisme. Hoe kan, dan, kan ik dat verbeteren? Uh, een stukje uh, communicatie met, met andere mensen. Hoe kan ik dat verbeteren? Ja, zijn er zijn altijd stukjes. Wat, en, wat zijn dan en, dingen waar je nu nog, ik merk niet heel veel aan jouw... Uh, <laughs> niet heel veel problematisch zijn, je manier van communiceren. Eerlijk gezegd. Ja, maar het, het, het kan wel. Wat zijn dingen komen. waar je last van hebt? dan ja, kan het nog wel gebeuren. Het, het, het, het, um, ja, het, het, het praten, of, of juist niet, niet, niet echt een bepaalde um, um, ja, weerstand krijgen van andere mensen. Door je, door je uh, gepraat of het gedrag dat, een bepaald, dat ik een starheid heb, en, en daardoor mensen juist of ze weten dat ik autisme heb, en daardoor je ook, <laughs> gebeurt ook wel eens dat ze weten van uh, uh, hij heeft autisme, dus moet ik hem anders uh, behandelen. <laughs> ja. uh, en ik, ik wil gewoon als Karel uh, gezien worden en, ja. en, en daardoor juist ook, ook beter met een stukje communicatie. Ik ben al, al gegroeid in, in bepaalde die communicatie, ja, dat ik. Dat ik uh, kan kijken en de ogen aan kan kijken. Dat, dat kon ik, e had ik eerst ook veel moeite mee. Hmm. Dat heb ik nou ook al geleerd. Nou, dan dat ging in het begin van dit gesprek aan. Ik heb daar ook moeite mee, hoor. Dus ja. ik doe het ook een beetje geforceerd omdat jij dat doet. Dat hoort ja. zo weer. Ja, ja, wordt als ja, ja, ja. die je maakt met elkaar. Ding, maar ik, ik merk gewoon dat, dat als het uh, gesprek prettig is en, en uh, dan, dan, dan, dan gaat dan, dat uh, vanzelf. gaat het meer dat ja. een stukje ja. vertrouwen is. Ja. Dan, ja. dan ga ik ook, uh, ook wel eens ga ik af ga ik en toe even, even, even <laughs> naar de hoeken ook, van hè. de kamer kijken. Ja, maar ja, dat is ook een stukje de dat ik alles zie in en iemands gezegd dat ik daar afgeleid ben dat, oh ja dat vind ik bij mij als ik Dus als in, ik, als ik mijn mijn wenkbrauw een beetje zomaar onder denk, waarom doet u dat is die ergens verbaasd over of ben je dat helemaal aan het volgen kan ja ja kan maar dat is de dingen wat wat ik aangeleerd geleerd heb en nou kan ik steeds meer uh, zien Maar nu dat is ook stuk ja dat ik dat ik meer kan lezen van wat, wat er gebeurt bij iemand en dat is niet altijd goed en soms um, Nee, kan, negeer ik dat op een, een... Ja, niet dat ik dat bewust doe. Um, onbewuste manier, dat ik dat, omdat ik dat nog niet geleerd heb. Want ik, dat, dat moeten allemaal dingetjes zich ontwikkelen. En, maar het um, is veel maar. werk, dat lijkt me. Want het kost veel energie. Ja, dat moet je ja. echt een beetje gewoon jezelf aanleren dus. Ja, Door, de, de, bij, bijna of, iedereen of, gaat dat vanzelf. Je kijkt naar iemand en dan reageer je, registreer je een beetje de emoties. En dan, ja. dan reageer je daarop. Maar jij moet daar helemaal over nadenken. nu, soort... nee, nee, nee, nee, dat hoeft niet zoveel meer. Eerst moest dat wel. Of, of ja, dan had ik daar helemaal niet in, in gaten van wat er bij jou gebeurde. En dan, nee, nee. Dingen, Dan was ik daar gewoon het gaan zonder de, de bedoeling om, om jou te kwetsen. En nu ben ik daar veel meer mee, mee bezig. Omdat ik daar nou... Um, beter kan dat, dat, dat ik daar uh, wel twee dingen af en toe tegelijk kan. <laughs> hey, als, je, uh, als er mensen zijn die luisteren en die hebben een soort van gezelde probleem met verslaving, wat zou je ze adviseren dan? Wat is het eerste wat ze moeten doen? Um, uh, erkennen dat, dat, je, dat je een verslaving hebt. Dat je hulp nodig hebt. En dat je hulp nodig hebt. Dat is ook stap één. Uh, hulp zoeken. Uh, en, en erkennen dat, dat je een probleem hebt. En vandaaruit. uit... Uh, kun je best wel uh, uh, ver komen. Uh, ik, ik zie in, in de hulpgroep uh, vandaag mijn sponsor, um, iemand, ja, ook een goede vriend van mij, die ze uh, vandaag vijf jaar uh, clean. Kijk, En die heeft ook uh, een bepaalde problematiek gehad uh, vroeger. En, en als je ziet hoe die nou, uh, hoe die nou is en, en waar die mee bezig is, ja, dat vind ik knap. En dan ben ik wel trots op hem, kan ik wel zeggen. En dan uh, hoort hij dit ook trots op hem. Ja, ja dingen, omdat zeker. hij bepaalde dingen ziet die, die ik ook uh, graag zou willen. En dan moet ik niet te veel vergelijken, maar hij is wel iets, iets, een, een, een voorbeeld voor, voor, voor mij, hoe hij bepaalde dingen doet. En soms is het ook af en toe wel eens dat het een, een, een bepaalde bots is. Zeg maar, of, of denk ik van, doe je nou? Iedereen is anders, maar hij heeft ook heel veel over overeenkomsten. En dat is ook wat ik geleerd heb. Ik kijk ook naar overeenkomsten. Waar kan ik iets van, van leren? En hoe kan hij mij helpen? En, en door, door hij wat vertelt en, en suggesties aangeeft, en voel ik me vertrouwd. En, en kan ik langzaam ook weer, weer toch weer stapjes maken die leiden tot een grote stap. Ja, hoort bij een van die dingen die uh, stappen, hoort daar ook bij dat je voor jezelf de mogelijkheid openhoudt dat het ooit weer fout gaat. Dat je nu dus een soort dus van, wat, wat ze zeggen, van, je moet het per dag bekijken. Ik ga niet ja. zeggen dat ik... Alleen kan... voor van vandaag, uh, ja. ja. Die dus manier, zo werkt dat. Ja, maar die vind ik ook nou altijd lastig. Maar dat is een stukje logica wat ik als... <laughs> als ja, autistisch... Want, uh, ja, want ja. Als, als ik dingen vroeger hoe, hoe ik gebruikte, zeg maar. Als ik in één dag niet kon gebruiken omdat ik geen geld had. Dan, dan moest ik maar de volgende dag of twee dagen later gebruiken. en moest ik maar me rustig houden. Ik was super onrustig, hè, want ik kon mijn middel niet gebruiken. Ja, dan, dan, dan maar voor, uh, de volgende dag. En nu, nu zie ik het meer van in, in het huur en nu leven. Van als ik vandaag niet gebruikt heb, is er weer een dag erbij. En nou tel ik gewoon verder. En dan zit ik al dik op 12, 15 dagen. Maar jij bent heel eerlijk naar jezelf. Dat heb ik echt al wel vaker gehoord. Maar je kan niet voor jezelf eerlijk zeggen... Nee, over een maand gebruik ik ook niet. Ik ben niet gek. Ik ga ik echt nooit meer doen. Je moet voor jezelf echt standaard aanhouden. Nee, dat is te ver. Ja, Eén maar dag. voor mij klinkt, klinkt het dan een stukje hoogmoed. Oh ja. eigenlijk. Zeg maar, Heb je niet zoveel ik, vertrouwen in jezelf dat je denkt, ja, maar dat redelijk makkelijk die maand. Ja, dat... dat he, he, maar ik, ik weet... Ik hou er altijd nog een paar procent eh, open, zeg maar, dat, dat het wel zo... Als ik dit, dit zo zou gaan doen, hè, en ik zou terugvallen, hè, dan ben ik super uh, teleurgesteld, super veel schaamte. En dan, of ik dan dan wel het, het kan oppakken, weet ik niet. Door, door juist dat procentje dan een beetje in te houden, kan het misschien makkelijker zijn. Stel dat het gebeurt, hè, ga er niet van uit, maar... Ik hou altijd nog die paar procent aan dat het wel kan gebeuren. Omdat ik, ik als het niet... gebeurt, dat je dan niet die, al die schaamte van... Ik ga dit, ik heb vroeger gezegd, ik ga dit nooit meer doen. Ja. En nu gaat het weer fout. Dat is ja, dan dat extra het... erg als je, als je dat ja. zegt. Ik ja. heb dat de uh, laatste keer ook gehad. Ja. Dan kwam ik uit de kliniek en dan... Hop, wel, uh, ik, ik hoef niet meer te gebruiken. Ik heb beloften belofte gemaakt. En dan ga je wel doen. Hoeveel mensen waren teleurgesteld aan mij. Ja, en ja, ik ja, was ja, teleurgesteld aan mezelf. Ja. En ik wil dat omdat mijn verslaving zo geniepig is. Uh, en, en dan altijd. Ik moet daar gewoon voor, voor, voor waken. En daarom zeg, ik geef ik altijd die percentage aan. Dat het toch. Dat, dat het een klein beetje is. Dat, dat, het, dat het wel zou gebeuren. Dus soms klinkt het wel eens alsof, alsof het dan lijkt alsof mensen die dat zeggen zichzelf een beetje voor de gek houden bewust. Van. Nou ja, hey per dag en misschien is het morgen wel anders. Maar dat is dus oprecht echt gewoon de ja. manier om het te als je, doen. Als je het juist niet doet en, en er komen uh, bijvoorbeeld gedachten zijn, je gaat wel gebruiken. Ja? Dingen, juist dat je wel een achter... Ik, ik hou geen... ik hou niet een achterdeurtje open, maar ik, ik kan voor mezelf eerlijk zijn niet zeggen dat ik nooit meer zou gebruiken. Nee. Ik wil het nooit meer. Hè? En dat is al, al voornamelijk. En ik denk, ik heb dat vaker ook gezegd, hè? ik wil niet meer gebruiken. Daarom is het ook dat ik, ik heb vaak zat gezegd van ik ga stoppen. Ik ja. ben gestopt. Hè? En toch na een paar maanden eh, toch weer ga ik gebruiken, of na een paar weken. Dus dat, daarom is een stukje dat het daar voor mij zo. Dat ik het zo in ieder geval ik hè, zo bereiden nee anderen pakken het misschien anders ja, op maar hoor je best maar ja. maar voor mij is dat een stukje mildheid naar mezelf toe ook zeg maar en, en niet, niet dat achter echte achterdeurtje ophouden maar wel zoiets van ik wil me dat beloven en ik, dat doe ik ook maar ik kan niet met 100% zeker zeggen dat ik nooit meer zal gebruiken. Nee. Nou, dat is, als je het zo uitlegt, dan snap ik dat ook wel. Ja. Uh, de, je zei net, je hebt heel veel steun van mensen die uh, ook uh, ex-gebruikers zijn dus ja. in een soort groep. Heb je ook mensen in de omgeving, in het dorp waar je woont, waar die, uh, die jou een beetje steunen? Ja, eentje, een, een goede vriend van mij. Ja, die woont een mij iets verder in de straat. Dus daar heb ik heel veel aan. Daar ben ik maar blij in. Die was uh, toen hij voor de laatste keer heel teleurgesteld en mij. Ja, die had ook een bepaalde verwachtingen. Ja, dat dus ook een stukje verwachtingen creëren als het dan zo high is. En dan mensen, of ik zelf ook met mezelf teleurgesteld ben. Ja, en gelukkig is hij nou, ja, hebben we af en toe een, een gesprek. Hij is ook, ook, ik ben ook met een stichting bezig voor voorlichting geven. Hè? En daar zijn ook betrokken bij, heb ik mm. hem erbij gevraagd. Dus dan kunnen we over sparren, maar ook gewoon over andere dingen. Ja, dan kan ik af en toe eens, eens, eens praten met hem of een keer gaan wandelen. En in het dorp, want een, je weet hoe dorpen werken, hè? Er wordt ja. geroddeld en gekletst in een ja. dorp. Maar hoe denk, is dat in jouw dorp? Wordt het ook gedaan. En dan, nu maar kijken mensen hier nog wel gewoon aan in de supermarkt. Ja, ja, we hebben geen supermarkt. <middels> nee, maar wel euh, dingen. Mensen zwaaien naar me toe. En, en die weten ook wel een beetje hoe ik erin sta. Ik deel, op, op Facebook deel ik eh, wat, wat. Dus mensen zien dat en die praten. En er zullen we heus wel andere mensen zijn die. die uh, andere um, mening hebben of andere oordelen over mij hebben. Ja, uh, oké, okay, uh, praat met mij. En, en maar de meeste, uh, ja, sommige. Ik had een buurman die mij een beetje negeren En ik heb nu een ander buurman... die is veel opener maar samen met zijn vriendin. Daar heb ik meer, vaker mee gepraat... dan dat ik... Die wordt dan ook een, een, nog een half jaar, jaar, zeg maar. Daar heb ik meer gepraat met, dus, de vorige. met de vorige en, en, en zoveel jaar tijd. Ja. Gewoon om, ja, omdat dan denk ik ook open kan zijn aan dat dat uh, ook een beetje nou wat, wat meer aanvoel. Ja, want ja. ik kan me ook... voor. Je hoort dit soort dingen natuurlijk wel eens vaker, in een, zeker in dorpjes... dat mensen dan het dorpje echt maar ontvluchten... omdat er gewoon zo nagedacht wordt over ze. Dat ze denken, jij kan dit er nog niet bij hebben elke dag... Nee, ja, maar ja, dat, dat, ik, um, ik ben blij dat ik in Gijs woon. gewoon. Gijs ja. Ja, ik ben <laughs> Pieter Piet, Piet, Piet, <laughs> dorpje. En, en, oh, ik, ik woon in, in, in een oud huis. In, in, een huis dat 150 jaar ouder is als mij. 100, nee, 100 jaar ouder mm. als mij. Een oude silo schuur. Ja. Ik kom daar uh, op een of andere manier tot rust. Ik heb een tuintje erbij. Uh, op verschillende manieren ben ik nou wel meer met een moestuintje bezig. En met plantjes aan doen en dan mensen zeggen goeiedag en, en, je uh, zit er wel op je blik ja, ik, ik, ik ben best wel happy dat ik daar zit en dat ik toen niet de keuze heb gemaakt die mijn thuisbegeleiding wou om, om begeleid te wonen of, of daar weg te gaan ja, ja. Oh, dat denk... hebben ze wel tegen je gezicht van, misschien moet je daar maar eens weg, uit je oude omgeving weg ja, dat, dat, dat ik daar meer richting van moest en dat daar meer uh, hulp zou zijn, dat ik daar ja. um, begeleid moest wonen en ik zie dat vaker ook, ook gebeuren met, met, ook met fellows uh, die hun leven moeten opbouwen ja, ik, ik heb er eigenlijk niet over getwijfeld. Ik wou dat niet. Ik wou gewoon zelfstandig worden. Maar ik heb nou gewoon af en toe mijn autismecoach. Ik had eerst thuisbeleiding, maar dat, dat, dat is er nou niet meer. Ik heb alleen mijn autismecoach. Ja, natuurlijk. Ja, en ja. thuis vind ik het af en toe wel lastig om, om uh, dingen te doen. Ja, ik heb dan ook af en toe uh, huishoudelijke hulp vanuit de gemeente. Dat gaan ze afbouwen. Dan zijn we bezig om, omdat ik steeds st meer zelf die actie wil doen met, met uh, bepaalde dingen, boodschappen... Uh, huishoudelijke taken, zoals wassen en zo, dat, dat gaat allemaal wel, maar echt het dweilen en dingen in eentje, vind ik wel la lastig, hè? of, of de, de wc doen, of, of, ja, ja, uh, maar andere ja. dingetjes die gaan ook, doordat ik weet je wat lang... je moet doen, dus goede tip uh, moet je een podcast in je eigen huis uh, gaan uh, doen? Want dan maak je namelijk de wc ja! schoon en de ja! huis schoon. En... Als, als ik weet dat mensen komen, klopt, ja. dan is in uh, de motor ik... schoon geweest. Ja, klopt. Ja, dat is wel een, een, een goede, ja. Dat is wel een leuk, ja. Ja, ja. ja, ik merk ook wel, als ik mensen uitnodig, dat ik dan snelle ja, dat opruimen, ja. dat moet vertel dat het gaat zo meteen, Carl, naar de wc. dan nou moet ik me toch maar even schoonmaken zetten. Ja, dan zien we wat. Ja, ja, ja zullen eens wel denken. Ja, precies. Ja, ja, ja dat is een goede, ja. Wat, ja, wat ja. heb je voor de, de komende jaren uh, doelen? Want je ja, hebt ook al een heleboel bereikt. Heb je nog doelen staan? Ja, teerlijk. Wat wil je nog doen? Ik wil als ervaringskundige, ervaringswerk aan de slag. Ah. Daar ben ik nou al, al mee bezig. En ik, ik had uh, werk gevonden, vrijwilligerswerk. En dat zou dan uh, eventueel overgaan met opleiding en betaald werk. Maar helaas is dat, dat niet uh, zo gegaan. Ik ben wel wat met, met de andere um, instellingen uh, bezig in Brabant. Uh, waar ik contact in heb en waar ik nou wat online dingen doe en... Maar ook... om als ervaringsdeskundige gewoon een soort betaalde baan te vinden ja. ergens. Dat is je doel. ja En ook door... voorlichting te geven over... Ook, ook over slaving. Als dat die combinatie ja. zou zijn, dan, dan, uh, dan ben ik uh, een gelukkiger mens... Zeg maar nu dat ik nu ben. Nou, ik mijn passie en dat ik iets met mijn passie ja, kan doen. Precies. En, kijk, en, en mensen ben, kan helpen ermee. Ja, en ja. dat ik gewoon uh, mijn uh, dingetjes kan doen. Maar ook, ook daarin uh, ook moet oppassen uh, dat ik daar uh, uh, niet te ver in, in, in ga. En ik hoor dat van andere mensen ook die ervaringskundigen zijn. Hè, dat, dat ze, dat ze soms hunzelf vergeten. En dan wel met, met mensen, hm. andere ja. mensen zijn. En hoe ga je daarmee Maar doordat ik er langzaam aan kan wennen. En een beetje mee bezig ben. Hè, en ook met een stukje met de autiction of, of met een met, met andere mensen. Ja, dat vertellen ze. Audition, is dat ook een website? Heb je daar een Facebookgroep Facebook, of een Facebookgroep, oké. Okay. Ja. Er zitten nou op uh, dik 250 mensen die uh, mensen over, over meer over slaving willen weten. Of, of over autisme, maar ook over een stukje gevoelens met angst. Uh, een bepaalde onderwerpthema's die ik dan uh, wat, wat deel, die ik vind. En dan doe ik soms wel eens een klein stukje van mezelf uh, erbij zetten. En mensen kunnen daar uh, lezen. Uh, en dat deel ik. Uh, en dat vind ik fijn. Ja. Uh, omdat dat specialisatie. Ja, dat ik daar wel uniek in ben. En, en ja, ik wilde vragen, zijn er meer mensen die dat doen? Die de combinatie tussen autisme en verslaving maken in een soort hulpgroep? Nee, dat, dat niet. Ben nou, ik ben een van, van de weinigen die, die nou. dat uh, doen. Dus uh, ja, daar wil ik, wil ik gewoon uh, ook verder mee, uh, mee gaan. En soms doe ik er wel meer mee en soms ben ik daar wat uh, minder actief in. Maar mensen kunnen daar... Uh, um, en ook, ook met elkaar praten af en toe. Mensen stellen zich voor en hebben wat bepaalde dingetjes. Mensen kunnen elkaar daar ook in, in, in steunen. Dat hoef ik niet. Uh, ik ben dan een, uh, iemand die daarmee begonnen is. Ja, die het Dat faciliteert eigenlijk. Ja, dat doe ik ook met, met, met, met, uh, met zelf proberen dat ik uh, ook een bijeenkomst ben, ben begonnen die, die gisteren uh, op donderdags plaatsvindt en, en, en vlakbij uh, in, in, uh, in Venlo, uh, Blerik. Wat goed. En dat, dat zijn dingen die ik ook uh, mag, mag, mag doen. om mensen te uh, uh, zorgen dat ze in een plek komen waar ze zich veilig voelen en kunnen uitspreken en, en ook uh, in haar cel kunnen gaan of kunnen blijven en, en met mensen gelijkwaardig, ja, gelijkwaardig uh, en, en de, noem maar dat, uh, gelijkgestemde kunnen zijn. En heb je al mensen gehoord die zeiden van wat, wat super goed dat je dit doet, want ik had echt hetzelfde probleem. Ik wist niet hoe ik het moest doen. Uh, ja, een paar nog. Maar dat is, dat is toch mooi? Toch, alles er maar eentje. <laughs> ja, ja precies. alles is er maar één. Uh, die, die, die, die bijeenkomst ook. Ik dacht ook, want er komen er drie, vier mensen. Uh, en we hadden, gisteren hadden we zeven mensen. En sommigen konden niet. Uh, die waren al ziek. Ja, maar en zeven dingen. mensen. Dan denk je misschien, oh, even, zeven mensen op een bijeenkomst. Maar zeven mensen ja, die dus dat, dus dat we, probleem uh, hebben. En die dat ervaren. En die denken, ik wil hier ook iets aan doen. En die help je. Ja, en, dus, zeven mensen ja. is er veel. Vind ik, vind, ik, vind ik wel, ja, ja. al is er maar eentje die, die kan helpen. En soms denk ik ook wel van eentje, maar doe, doe ik er wel toe. Maar juist die ene, dan, dat is ook wel belangrijk. Want ja. die ene, die, die, ja, die kan ook uh, zeg maar, herstel vinden en rust vinden en minder geld maken. En, en die problemen die ik allemaal gehad heb, die kunnen ze juist voor zijn. Ja. Die, die Wat ik heb jij jij bent door nou, die bedalen gegaan. denk ja. dat we wel kunnen zeggen. Wat is het belangrijkste in het leven? Uh, wat is het belangrijkste? Uh, ja, misschien is het wel een goede, Je kan me gelijk in op in jezelf zijn. Jezelf zijn? Ja. Ja, dat en en lijkt en me daar, ook een daar, hele goede. Ja, en daar gewoon blij, zijn, blij mee zijn zoals het is. En, en accepteren zoals het is. Ja, dan komen die deze dingetjes ook alweer... <laughs> <laughs> naar de volgende toe een stukje ja, liefde voor jezelf. Eh, maar ja. gewoon een stukje jezelf zijn. En dat durf ik steeds meer uh, te, te zijn. En denk ik, van daaruit uh, kan ik stukjes uh, uh, wat, ik, wat ik graag wil doen, denk ik dat ik kan doen. Dat er mensen tegen mij zeggen, zeggen dat ik ontwapend ben. Ja, dat ja, is ik ook. Heel mooi compliment. Vind ik, ik vind dat. je heel open en ik vind je ja. heel uh, duidelijk praten. Je hebt een heel goed beeld van wat je niet goed hebt gedaan en hoe je ja. dat beter moest doen. Okay, de, ja. Ja, ik vind nee. Ja, komt dat het, nee. Is... Het precies op mij ook zo over. Ja. Ja, dankjewel. Ja, goed ja, maar nou, hopen goed ik dat ik... je zegt, dankjewel. Ja, <laughs> nee, maar dat is juist het fijne hè? Dat, dat ik al, al die stapjes heb gemaakt. Dat, dat ik al, al zover mag zijn. Hè? Er wordt ook vaak gezegd, je bent waar je mag zijn. Ja. En, en ik ben nu hier en, en ook hier bij jou. En, en ik kan dit nou veel makkelijker uh, erover hebben uh, dan ik, dat ik drie jaar terug had. Dan was ik hier... Uh, zo, misschien had ik meer zo gepraat, maar nu durf ik veel meer. Dat ja. ik meer ervaring heb... Durf, kan ik me steeds meer openstellen aan. dan een goed gesprek met jou hebben. Ja, en je zegt dus dingen waarvan je van tevoren niet had gedacht. dat je ze zou zeggen. Nee, ook dat niet. Het is gewoon omdat je open bent. Drom, ik, nou, ik, ik, ik heb helemaal niet voorbereid. Ik, ik denk ik wel voorbereid hoe ik hier in rijden. schrijven. <lacht> dat lijkt me handig. Vanuit. Ja, maar waar de rest daar heb ik me gewoon. Uh, eigenlijk weinig mee bezig geweest. Ik had maar, maar, ja, waarom zou ik dat doen? Nee, nee. Uh, natuurlijk had ik wel een beetje gezonde spanning. Maar dat, dat hoort er eigenlijk ook wel. Dat bij. hoort er zeker bij. Ja. ja. Ik denk dat er ook mensen een uh, heleboel hebben aan dit verhaal. Ja, ja zou mooi zijn. Ik, soms denk ik wel eens dat mijn verhaal er niet aan toe doet. Nee, dat denk ik helemaal niet. Ik denk hmm. dat er een heleboel mensen zijn die hier wel wat uit kunnen halen. Ja, zou fijn zijn. En uh. ze dus kunnen altijd uh, contact ja, want met hebben. Maar waar willen precies, als mensen denken, nou, dat is inderdaad zo, ik heb hier zeker wat aan. Waar kunnen ze dan terecht? In de Facebookgroep die heet. Oh, een outdiction. Outdiction. Dus een, een, outdiction is autisme ja, dus en hem. addiction. is verkeerd. <laughs> dus, uh, daar maar ook gewoon op, op uh, dingen, op, op Facebook zelf, uh, Carl de Bruin. Uh, ik ga op uh, de website pilikas.nl slash Carl, waar uh, deze uitzending komt ja. uh, te staan. Uh, daar uh, zal ik het ook allemaal netjes onder zitten, zodat iedereen het ja. kan vinden. Ja, een telefoonnummer hoeft niet, maar, maar wel dat, dat ze gewoon me kunnen benaderen en, en prima. En van daaruit kunnen we verder kijken. Ja. ja. Nou, hartelijk dank voor je komst hier naar het, uh, Mooie de Meren. Ja, ja, dat is wel een uh, ga Je gaat zo meteen nieuw. nog door naar wat, uh, naar wat naar een ander plekje in het land, hè? Wie? Jij? Ja, ik ga uh, even wat uh, natuur bekijken. Ik, ben al, ik, ik weet niet hoe laat het is. Ik heb gekloudd. Teamvree. Teamvree, ja, dan ik even wat, uh, even lunchen of zo. Moet ik even iets pakken. Ik weet niet of jij nog iets, iets weet. En dan ga ik uh, even in de buurt kijken. Of richting uh, Arnhem. Uh, andere mensen afspreken en dan misschien een stukje wandelen. Tenminste ja, nou, wat je zei dus net bij het kasteel. De haar daarachter. Ja. Dat is heel mooi. Dat is leuk. Ja, het is een beetje kijk Ja, ik heb mijn camera niet meegenomen. Omdat ik niet precies wist wat ik zou zo gaan doen. En, maar ik heb mijn telefoon bij me. Dus uh, daar kan ik ook uh, mooie foto's maken. Mag ik je in ieder geval heel erg bedanken voor je verhaal. En, ja, uh, ja. Nou ja uh, en ik, ik, ik kan het niet anders zeggen dan complimenten voor, je, voor ja. jouw uh, prestatie eigenlijk. Maar is ja, het, nou, denk ik ja dat moet ik best wel zeggen, zeggen ja. toch ja ik vind ja. dat je doet er zelf een beetje ja, het ja van, Knap, ja, knap zijn heel veel mensen die dat voelt... niet lukt. Nee, dat klopt, maar soms voel ik soms een beetje nu wat, vaker, wat, wat meer als de malen. En dan moet ik daarmee zo, uh, uh, een beetje de zo doen van... Uh, ja, voor jou uh, is het inmiddels gewoon je leven en het is normaal en het is geweest. Ja. Maar als ik het zo hoor, denk ik, wat knap dat hij dat zo gedaan heeft. Ja, ja, dankjewel. Ja. <laughs> graag gedaan. Dat is <laughs> ja, dus nou wat ik nou meer kan, kan zeggen, dat ik die dankbaarheid uh, meer heb. En, en ja, ik... Uh, nou, en dat je trots uh, kan zijn op jezelf, dat mag je ook best... Uh... Ja, ja, dat is goed. Dat, dat doe ik voornamelijk als ik bijvoorbeeld een, een mijlpaal haal of zo. Uh, ja, el, elke maand uh, zet ik hier op Facebook, maar elk jaar uh, dadelijk... Uh, eh, ik moet niet vooruit uh, denken, maar dat ik vier jaar ga halen bijvoorbeeld. ja, ja. Dat zou een mooie uh, prestatie zijn. Als ik, dan, als ik dan echt door zou denken, terwijl in de toekomst, dan denk ik vijf jaar. Oh, dan ben ik uit schuldsanering, hoop ik een, een, een baan te hebben... Ja, en dan, ja, dan, dan loopt mijn leven en dan hopelijk ook nog een, een relatie. Ja. Wie weet dat. Maar ik moet daar ook, mag daar niet for forceren. Vind nee, maar je mag raar. het wel hopen. Je, je mag, mag het hopen, ja. En aan ik werken. Hoop, en dan ja, probeer daar wel voor mijn eigen, mijn eigen stukje uh, daarin, in, in te verbeteren. En dan hopelijk kom ik dadelijk ook een, een, een leuke vrouw tegen die, die een beetje hetzelfde heeft. En waar, die we, waar een goede uh, klik is en, en nou, het is, mee. Dus. Het is je enorm gegund. Oh, dankjewel. Alle dames mooi, van uh, Nederland en... die luisteren naar deze podcast. <laughs> ja. U weet hem te vinden. Ja, het zou mooi zijn. Ja. Nee, dat uh, komt wel op mijn pad. Uh. Maar dat zijn ook, is ook, het is niet echt een missiedoel. Maar voor mij is het gewoon uh, mezelf zijn. en uh, de andere mensen of dingen doen die ik leuk vind. En zelf jeugdleider zijn. Een beetje bij Aan de radio zelf doe ik. Als ik die ja. dingen mag oh, doen. mensen, je kan nou ook nog luisteren naar Cal. Uh, naar op de radio, namelijk. Ja, vrijdagavond. Heel vrijdagavond, vrij... ja. ja zeg maar Eén, één, keer, één keer per maand bij de omroep van Rij. Bij Vrijlaten. Een hele leuke programma bij, bij iemand die ook bij Sublime werkt. Oh. Die daar producer is en daar presentator is. Okay. En, en een beetje freaken uh, op de vrijdagavond. Ja, lekker, een beetje lekker muziek uh, draaien. Een beetje, een beetje lachen. Een beetje ook serieus zijn met bepaalde onderwerpen. Maar ook lekker muziek draaien. Ja, en dan drie uurtjes lang. Uh, en dan mag ook verzoekplaatjes uh, uh, aanvragen. Ja. Leuk. Misschien ga ik wel even bellen. Wanneer is het weer? Eigenlijk vrijdag, ja. Ja, maar wanneer is dat jij er weer? Eén keer de maand zijn. Je? Ja, dus uh, ik wou eigenlijk vanavond gaan. Uh, maar oh, ja, dus volgende maand weer. De, volgende, nee, maar volgende week, denk ik. Oh, gaan dan, dan zit Volgende okay. week uh, dingen. Ik, ik, ik zal dit maar even laten weten als ik uh, dat maand Doe maar. Ga ik luisteren. Vind ik wel eens leuk. Ja. Als uh, oud radioman. Ja. Uh, ja. Mooi. Uh, dankjewel uh, voor, uh, via, ja, dat ik hier mag zijn. Uh, graag gedaan. Uh, heel erg veel, veel dank dat je hier naartoe wilde komen. Sowieso vanuit Limburg. En uh, je verhaal wilde vertellen. Ja. Dat is uh, ja, graag gedaan. Heel fijn. Dankjewel. Tot zover de eerste pillenkast van 2021. Wil je jouw verhaal vertellen? Ga dan naar pillenkast.nl slash aanmelden. En voor hulp bij psychische problemen kun je altijd contact opnemen met je huisarts. En bij gedachten aan zelfmoord bel je met 0800 0113 of met 113. Volgende week weer een nieuwe pillenkast. Graag tot dan.